Charlotte Goedemorgen. In Antwerpen is afgelopen nacht een containerschip aangemeerd dat meer dan 24.000 containers kan vervoeren. Nog nooit is zo'n groot schip de haven van Antwerpen binnengevaren. De MSC Tessa is 400 meter lang en 61 meter breed. En dat zijn zowat vier voetbalvelden achter elkaar. Er moeten heel wat aanpassingen gebeuren zodat zo'n groot schip veilig de haven binnen kan, zegt professor Transporteconomie Thierry van Elslander. Als je grotere schepen hebt moet iedereen volgen met extra investeringen. De haven, de dokken moeten worden uitgebreid eventueel extra baggeren eventueel ook, maar vooral ook je materiaal op de terminals moet worden aangepast. Wat we in het verleden eigenlijk, de hele tijd geleden, behoorlijk onmogelijk achter, om technische redenen, ook om marktredenen, is vandaag dus echt mogelijk. De vereniging van Vlaamse steden en gemeenten vindt het niet erg dat de onderhoudsplicht zou afgeschaft worden. Die bepaalt dat kinderen de kosten van het woonzorgcentrum moeten betalen als hun ouders dat niet meer kunnen. In een twintigtal gemeenten betaalt het OCMW dan de kosten. En gisteren is voorgesteld om die onderhoudsplicht gewoon af te schaffen. De VVSG kan daarmee leven, maar met voorwaarden zegt Nathalie de Bast. Dit is een uh, wettelijke regeling die men aan de OCMW's heeft gegeven, aan de gemeenten ook heeft gegeven. Als dat wil veranderen, dan kan men daar wel over praten, maar dan moet dat voor ons op een Vlaams niveau, waar de verantwoordelijkheid toch het grootste is. En dan mag men toch, als men het zou afschaffen, mag men niet gaan zeggen van kijk, we gaan de kosten doorschuiven naar de lokale besturen, want dat zou dan een brug te ver zijn. Er zijn vandaag overal in ons land extra snelheidscontroles. De politie organiseert voor de achttiende keer een flitsmarathon. Bij de vorige in oktober reed er ruim 4% van de gecontroleerde bestuurders de die flitsmarathon wordt bewust altijd op voorhand aangekondigd om bestuurders bewust te maken. De resultaten worden dinsdag bekendgemaakt. En er zitten geen Belgische voetbalteams meer in de halve finales van de Europese bekercompetities. Union verloor met 1-4 van Leverkusen, Anderlecht met 2-0 van AZ Alkmaar. AA Gent moest naar West Ham United in Londen, maar ook zij verloren met 4-1. En dat is toch wel teleurstellend, zegt Gent-trainer Heijn van Hasebroek. Er zat absoluut meer in, vond ik, over deze twee duels. Maar oké, okay, ja, het is geen toeval. Hè. Als je twee keer een fouten maakt, als je twee keer je kansen niet afmaakt... Ja, ...dan is het teken dat, dat zij net iets meer hebben dan wij. Hè. Logisch, zou ik zeggen, maar op die manier geen stunt mogelijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Profvoetballer Sofian Keïn van OHL had 1,6 miljoen alcohol uh, in zijn bloed toen hij op een rotonde inreed en nadien meters in de lucht vloog om te landen in de sporthal van Vlemal in Luik. En in Brussel zijn er op dit moment meer dan 500 leraren tekort. Brusselse jongeren hebben het moeilijk om Nederlands te leren. Eerst nog wat opklaringen na de middag, meer wolken en mogelijk een bui bij zo'n 17 graden. Meer nieuws uit Vlaams Belaband en Brussel over een half uurtje en via de app. Daar is het. Het is drie over zes. Goedemorgen, dag Kim. Goedemorgen. Dag Charlotte. Ja, vergelijk het weekend dus met een geur. Als je zegt van, oh, dat is echt mmm. Pannenkoeken. Pannenkoeken. Frisse bloemen op tafel. Frisse. Frisse bloemen op tafel. Ja, of nee, pistolees. Pistolees, pistolees. ja, we ja. moeten keuze. Warme pistolees. Ja, pistolees toch? Ja, Oké. Okay, check bij deze afgeklopt. Ja. Drie over zes. Goedemorgen, mensen.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 dus uh, toch maar even de vroegste vraag stellen. Wat is de beste geur van de wereld? Hij we zegt van, oh, maar dat mogen ze me altijd voor wakker maken. Dus wilde bloemen op het, uh, op het tafeltje? Wilde bloemen. <lacht> Specifieke bloemen? <lacht> uh, uh, goh, ruiken heel sterk. Daar gingen we weer. We zijn alweer we over bloemen alweer. bezig. Maar goed, maar pistolees ook natuurlijk. Ja, eten. Hè. Bij mij is het altijd eten. Hak je zelf pistolees? Ah, in, in de bakkerij in mijn supermarkt, hè, heb ik die jarenlang elke zondag aan de mensen meegegeven, dus heb ik in die geur gestaan. En dat, is, ja, dat blijft heerlijk. Hè. Positieve geuren. Jouw beste geur. Allee, ja, niet, niet echt jouw beste geur, lieve luister. Nee, nee. nee Hou die bij. Maar wat is volgens jou de beste geur van de wereld? Deel hem nu in de app van Radio 2. Welkom bij de vrijdag. Altijd af Als je zo stond te dansen op het plafond, dat deden ze in die clip van Lionel Richie. Dat bloed moet toch helemaal in je hoofd stromen op dat moment. Ik ja, was als kind, ik was in de war. Maar wat een goede zomer wakker te worden op een vrijdag. Even een andere plaat opleggen zien. Ook goed hè. Save your tears, dit is de weekend. Ja, het is een beetje nat buiten, maar dat is niet erg. He caught you by surprise A single teardrop falling from your En save your tears, 12 over 6. Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint. Vandaag, 21 april, welkom bij de show. Het is dus exact een maand geleden dat de lente begon. GELUIDEN. Kijk, snap Niks dat. van gemerkt. Ja, dat is raar. Het, is Het blijft koud, hè? Het is ja. heel raar. Het is ook de dag dat je hoort op Radio 2 dat de politie een flitsmarathon houdt. Ja, je moet er altijd rekening mee houden, maar nu ben je nog extra gewaarschuwd. Uh, voetbal gisteren, dat. Uh, ja, nee. Uh, Hallo, overslaan. Ik ben Ja, ja dan, misschien, dat is interessanter zelfs. Vandaag nog best wat zon. Zou morgen de beste dag van de week worden? Pak dat vast. De zaterdag wordt dus een soort, een soort zondag. En de beste geur van de wereld, daar waren we over bezig vanmorgen. Lieve luisteraar, je hebt ons overdonderd, want wat een mooie geur hebben we binnengekregen. Ruik maar mee. David de Bruiker uit Luxemburg zegt de geur van dennenbomen die net omgezaagd zijn en waar ook nog eens de zon op zit. Ja, zo de hars, zoet, hars die je mm -hmm. voelt. Ja, ja en ook, ik vind dat ook uh, lekker ruiken als het net geregend heeft. Hm, mm. tof. Dat kwam ook binnen. Hoe heet dat ook alweer? Petrigoor. Petrigoor. Ja, dat. Mm. dat dus. Andont uit Gent stuurt uh, vers afgereden gras... Nu, uh, dat ruikt lekker, maar andont. Ik heb hooikoors, dus als ik dat ruik, denk ik... Oh nee, ik ga weer ziek worden. Dus ja, het is heel persoonlijk. Martin Lambrecht zegt... De geur, van een, de geur van een jasmijnboom. Vroeger in de tuin bij mijn oma en twee jaar geleden zelf ingeplant, Pure nostalgie en ruikt ook heel lekker als boeket uh, in je huiskamer. Intense geur. Goedemorgen. Geoffrey Gobia uit Mechelen. Goedemorgen. Zeg Geoffrey, de geur van een frituur in de verte... Leg het ons uit. Ah ja, Peter. Ah ja, Peter. En dan gaan we spuren van waar dat geur komt. En iets weten natuurlijk. Ah zo. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Maar ik dacht, ja, frituur zelf is al... Dat kwijloopt loopt uit je bekken. Toch? Ja. Oh. En wat ga je bestellen ja, ja, ja. vanavond, Geoffrey? Oei, oei. Nee, ik heb gisteren bij ons mama nog maar frietjes gegeten. Dus nu is dat het genoeg staan, denk ik. Ik wist niet dat wij samen een mama hadden. Ons mama. Vind ik altijd mooi. Geoffrey, geniet van de ochtend, man. Fijne dag. Dit is Dag. eentje speciaal voor jou, Kim, uh, Want Dirk Klima, goedemorgen. Goedemorgen. Dag Dirk. De geur van meiklokjes. Leg het ons eens uit. Um, dat is een geur dat ik altijd uh, in huis geweten heb, uh, rond, uh, rond mei, als de klokjes begonnen te bloeien. Mm -hmm. uh, zowel bij mijn moeder als bij mijn grootmoeder. En dat is een geur die... Ja, die met niks te vergelijken valt, vind ik. Ah, wel, Dirk, je hebt eigenlijk gelijk, maar vind je niet dat zo'n beetje kapot gemaakt is door zo'n kanaar en bries die dat, dat dan gebruikt voor in het toilet? Dat doet mij daaraan denken. Nee. nee. Wat lijkt het uh, Verse meiklokjes die in huis staan, de, kunnen met niks vergelijken. Kijk. Er is geen enkele geur die, die daaraan kan tippen, vind ik. Je gaat hem niet overtuigen dat het geen goede geur is, blijkbaar. En dan ben je naar het toilet geweest en dan ruikt het alsof je naar het toilet geweest bent in een bos of in een meiklok. Nee, echt niet. Dirk, dank je wel voor je mooie verhaal. Meiklokjes, we nemen ze mee. Fijne ochtend, man. Nee, die ook. Nog een beetje de meiklokje, of het meiklokje van de Vlaamse muziekzie. Meteor en Hannah mei. Wat wil je van mij, klokje? Het zou fijn zijn.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 Te vragen hou ik je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, maar zelfs die keus die voelt verplicht. Wat wil je? Geen fucking moeite doet, oh, maar het kan niet zo doorgaan, oh, wat wil je als je niet? Als je nu pas wakker wordt, we waren net bezig over de lievelingsgeur, de beste geuren van de wereld. Christa, als ja, morgen zo'n half zeven op de markt komen en de geur van vers gebraden kip. Ja, ah wel. Ik stop heel vaak aan zo'n kraam. En neem je dan ook een kip mee of gewoon om even te ruiken? Uh, nee, ik neem van alles mee. Ook okay. van die patatjes? Pa Balletjes, patatje erbij. Die, wat, die patatjes liggen daar lang in dat vet hè, te sobberen. Ik maak het nu niet kapot. Nee, nee, het kan het niet kapot maar maken. Maar dat ruikt lekker, inderdaad lekker. Goedemorgen. Uh, als je een vrouw bent. Of je bent een man. Het maakt eigenlijk niet uit, maar je bent op zoek naar iemand. We hebben iemand voor jou. Over een minuut stellen we hem voor aan je. 50 worden begint in een Stijlaarts badkamer. Oh, gelukkige verjaardag, schattek. Oh, dank u wel. Maar waarom vieren we dat hier in de showroom van Stijlaarts? Ah, wel omdat 50 een prachtig getal is. Ja? Hier krijg je niet alleen uw badkamerrenovatie, maar ook 50% korting. Schatje, you're the best. Oh. Kom nu naar Stijlaarts in Demse of Lier en u krijgt 50% korting op uw hangtoilet, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. De hele maand 50% korting bij Stijlaarts. Stijlaarts, renoveert uw badkamer. Zo, nu is dit officieel ons huis. Oeh, maar dat is een kalender tot 2028. Ah ja, wij moeten tegen dan een label D hebben, hè. Waarom geen C? B? A. Ah! Koop je een nieuwe woning? Dan moet je ook binnen de vijf jaar minstens EPC-label D hebben. Daarna moet het nog beter. Renoveer met de premies op renovatieverplichting.be Goedemorgen! morgen. Vanmorgen in het nieuws heel veel droevige voetballers. Want de drie ploegen, zowel Union, Gent als Anderlecht, gaan Europees niet verder. Dus maar even het goede nieuws erbij genomen. In Putten, in de provincie Antwerpen, is er een man op zoek. Hij is 68, hij wil een lief. Niet tinder, geen dating-app, maar via zijn raam. Charlotte van het nieuws vertelt. Hij heeft daar een affiche aangehangen en daarop staat dat hij een lief zoekt en hij heeft er ook zijn telefoonnummer bij gezet, dus lekker handig, dan kun je meteen contact leggen. Hij zoekt dat lief omdat hij het beu is om s'avonds alleen te eten en alleen naar de televisie te kijken. Oh. En hij zoekt niet via apps omdat hij zegt, ja ik ken niks van computers of van het internet. Maar zo lief dus, en rechtstreeks aan het raam. En heeft hij al een reactie gehad? Ja, ja, ja al verschillende ja. telefoontjes. Een vrouw van 50 die belde, maar dat vond hij dan weer te jong. Leuk. Nee, moet je toch naar kijken. Misschien en, is ze super lief. Ja, maar hij wou geen groen blaadje blijkbaar. En oh heeft ondertussen wel al ook een date gehad met een vrouw. En hij zegt, het is nog een beetje te vroeg om van een klik te spreken. En de affiche die laat ik nog even. Ja, ja, nog ja. een beetje de opties openhouden, Die Ja. mijn mijn telefoonnummer en al. Ik kan gewoon vrij bellen. Die mens ja, moet misschien toch misschien ook over... gewoon aanbellen aan de deur. Oh. Je weet. Ah ja, tuurlijk. Ja. dat is ook wel waarschijnlijk wel de bedoeling. Er is al eens een meisje geweest die gebeld had voor haar mama. Vond ik wel mooi. Maar ja, hij is heel kritisch, die mens. En dan toch maar even kijken: wanneer heb jij je eerste vakantiejob gedaan? Pak dat moment even mee. Uh, het is misschien te laat intussen, want bij Albert Heijn in Nederland: daar zoeken ze jobstudenten. Die hebben ook affiches in de winkel staat... dat je vanaf 13 jaar al kan beginnen. 13 jaar. Ja. Is in, het is in Nederland, het is niet bij ons. Hè? Nee, Ze mogen daar enkel rekken vullen. Ze verdienen rond de 5 euro per uur. En in Nederland zijn de regels dus wat anders dan bij ons. Je zegt inderdaad, 13, dat is jong. Maar ze mogen enkel een studentenjob doen die fysiek niet al te zwaar is. Mm. Je mag bijvoorbeeld geen machines gebruiken. Of ja, geen dingen met bepaalde verantwoordelijkheden, denk ik dan. Maar dus wel rekken vullen. Dertien jaar ja dat is jong hè ja, is dat, ja, is dat wet, wettelijk ja. bij ons kan dat toch niet bij ons mag dat niet nee is nee, het vanaf ja. 15 jaar of of de 16, moment dat je ja. in het vierde middelbaar ja je ziet, moet al twee ik. volledige jaren les gevolgd hebben in het middelbaar en dan mag het ja. dus het kan 15 zijn of 16 ja wat als jullie eerste Sorry? Wat was jullie eerste vakantiejob? Ah, wel, ik moest eigenlijk al vanaf mijn twaalf of zo helpen in de winkel van mijn ouders. Dat was gewoon kinderarbeid. ook ja. Juist, ja. Just, ja. Nee, nee want ik vond dat ook wel leuk. Ik, ik wou dat graag. Ik keek uit naar het moment dat ik zelf centjes kon verdienen. Dus, uh... Maar je werd ervoor betaald al? Ah, wel, ja, dat was zo dan een beetje meer zakgeld. En... Hmm. Maar dat was niet dat ik elke dag, ik moest op dat duur, maar dan begon dat zo toch een beetje. Maar vanaf mijn dertien, veertien jaar, ja. Hopla, keertwerken werken, hè? Ja. Ik heb um, voor de jeugdbibliotheek in Brugge een vakantiejob gedaan. Ik ben ook eens museumwachter geweest in de ja. stad. Ja. En ik heb ook in een kaasfabriek gewerkt verschillende jaren toch ja. in een kaasfabriek. Ja, en wat moest je ja. daar dan doen? Eh, grote bollen kaas in de machine stoppen. En dan kwamen die er op het einde uit in pakjes. En dat werd dan eh, automatisch dichtgekleefd. Wow. En dat zijn de voorverpakte kaasjes die je dan koopt in de winkel. Bij jou bijvoorbeeld. Hopla zeg. Ja, jouw eerste studentenjob. Je mag hem even delen bij ons. Want tegenwoordig ja, dat is het steeds vroeger. Omdat het ook allemaal veel meer kost. Dat je meer geld nodig hebt. Maar maak ons gek. Breng de nostalgie er even bij. Jouw eerste studentenjob. Wat deed je en hoeveel kreeg je? Is Wakker worden met Wem, dat is altijd een goed idee. I'm your man, George Michael. Hij kijkt van boven mee, genieten. goeiemorgen morgen. Peter en Kim Radio 2. Wakker worden. Steven Sanchez en Until I Find You. Exact half zeven. Veertien nieuws. Charlotte Kroon. Goedemorgen. Er zijn vandaag overal in ons land extra snelheidscontroles. De politie organiseert voor de achttiende keer een flitsmarathon. Bij de vorige in oktober reed ruim 4% van de gecontroleerde bestuurders te snel. En er zitten geen Belgische voetbalteams meer in de halve finales van de Europese bekercompetitie. Union verloor met 1-4 van Leverkusen. Anderlecht verloor met 2-0 van AZ Alkmaar. En Aagentenslotte verloor met 4-1 bij West Ham United. En dit is het nieuws uit jouw buurt... Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Dirk Vlaaien. Profvoetballer Sofian Keïn van Oud-Heverlee Leuven was onder invloed van alcohol toen hij eind maart op een rotonde inreed en nadien met zijn auto meters in de lucht vloog om uiteindelijk te landen in de sporthal van Flemal in Luik. Dat meldt het parket van Luik. De 25-jarige middenvelder had 1,6 promiel alcohol in zijn bloed. Ook zou hij meer dan 140 kilometer per uur hebben gereden terwijl hij maar 90 mocht. Bij het ongeval raakte enkel Keen gewond, hij liep verschillende breuken op. Bij voetbalclub Oud Heverlee-Leuven is hij voor onbepaalde tijd geschorst. In Brussel is er op dit moment een tekort van meer dan 500 leraren. Een belangrijke hinderpaal voor de Brusselse jongeren om leraar te worden is het Nederlands. Ze beheersen de taal onvoldoende. Zo getuigt een hogeschool die graag lerares wiskunde zou willen worden. Ze heeft in het middelbare onvoldoende Nederlands gekregen om de lerarenopleiding met succes te volgen en overweegt nu te stoppen met de opleiding. Dat is al twee jaar dat ik probeer om leraar te worden, omdat dat echt een droom was voor mij. Uh, maar ik, ik zie nu dat dat niet zo echt mogelijk is en dat ik mijn studiepunten ben aan het verliezen voor, uh, voor niks. Dus ik had als oplossing ge gedacht dat ik iets anders kan doen, uh, dus sociaal werk. En uh, misschien dan pas na mijn twee jaar of drie jaar sociaal werk ga ik terug instromen in uh, lerarenopleiding. Twee Brusselse hogescholen gaan nu middelbare scholieren... die leraar willen worden, helpen met hun Nederlands. Vanaf volgend academiejaar moeten alle kandidaten... voor de lerarenopleiding een starttoets Nederlands doen. In Kortrijk-Dutsel wil het bisdom de parochiezaal verkopen. Maar daar komt protest op. De zaal is de oudste feestzaal van de deelgemeente van Holsbeek... en was jarenlang de plaats voor verenigingen. Oppositiepartij Holsbeek beweegt... wil dat de gemeente de zaal, de zaal koopt. Geen halve finales voor voetbalclubs Anderlecht en Union... in de Europese bekercompetities. In de Conference League ging Anderlecht eruit... tegen AZ uit Alkmaar na strafschoppen. In de Europe League verloor Union met 1-4 van de Duitse Bayer Leverkusen. Trainer Karel Geraert is trots, maar ontgoocheld. We maken te veel fouten en die worden meteen afgestraft... en dan uh, konden we daar te weinig tegenover zetten. Maar nogmaals, uh, twee de helft, uh, 35, 40 minuten hebben we hun toch doen... Doen twijfelen. Ja, die twee dringen uh, hingen in de lucht. Je voelde het gewoon dat dat, dat kon. En dan kan alles. Maar uh, één van de wedstrijd is het 1-4. En uh, ik denk dat wij uh, trots mogen zijn, vier mogen zijn op deze campagne. Toch even ballen vanavond, absoluut. Dan nog het weer. Eerst nog wat opklaringen na de middag. Meer wolken en mogelijk een bui bij zo'n 17 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. De hele dag in de app van 14 Nieuws. Bon, het is vier over half zeven. Heel goede studentenjobs binnengekregen. Over vijf minuten. Bij MyWay doen we meer, zodat jij minder moet doen. Dus om zeker te zijn dat je de juiste tweedehandswagen koopt... heb je een onkelgaragist niet meer nodig. Gecertificeerde wagens, plus een team dat echt naar u luistert. MyWay. Alles, plus nog iets meer. Exterio. Hoe buiten, hoe beter. Sunny Deals. Nu tot 40% korting op tuinmeubelen. Deze maand bij Stijlaarts. 50% korting op uw hangtoilet, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Tot min 50% tijdens de Crazy Days bij Ino of op ino.be. Je moet wel crazy zijn om die te missen. Ontdek ze van 19 april tot en met 3 mei. Voorwaarden in de winkels en op ino.be. Ino for you. Abba, Abba. Jouw morgen telt voor twee. Goeiemorgen, Peter en Kim. Radio 2 Een dag niet geabbad, een dag niet geleefd. Wat een goede song toch ook? Hè? Bon, goedemorgen. We waren net bezig over studentenjobs. Bij Albert Heijn in Nederland kun je al vanaf 13 jaar beginnen met rekken vullen. En er zijn er een paar hele mooie binnengekomen van vroeger. Jurie Koppes uit Avelgem zegt. Ik ging mee met de kermis vanaf 13-jarige leeftijd. 100 frank per dag en eten. 100 frank, ik kan mij me niet meer voorstellen hoeveel dat echt van waarde is. Ja, twee euro en half. Maar inderdaad, ja, ja, dat was toen veel geld. Denk Benk ik meer ook. Lotje Vervaken uit Oostkamp zegt 14 jaar. En dan moest ik onkruid trekken tussen nieuwe boompjes in een kwekerij. Twee weken gedaan en ook twee weken gehuild om te mogen stoppen. Ja, dat is jobs jongens. Ja, dat, dat is er ook. Ja. En Jorie de Grande zegt, het was vroeger de gewoonte dat je bij je ouders ging werken. Ik was uh, pas 11 jaar uh, dat ik mee in de tabak ging werken. Elf. Ik denk dat we toen 90 frank per uur kregen. En dat was toen zo, dat was de gewoonte. Kom ja. op, jongen, Fransie de Martijn uit Liedenkerken. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Ja, je werkte vroeger bij de bakkerij van je ouders. En hoe oud was je toen je begon met de broodronde? Goh, ik was acht jaar toen ik met mijn vader begon oh. mee te rijden op broodronde. Acht jaar? En vanaf wanneer kon je met de camionet ja, ja. rijden? Ik, als ik Een keer dat ik twaalf jaar was liet ik mijn vader gewoon zitten in een café en reed ik verder, zelfs met de cabane. Dat zo. Maar dat kon allemaal vroeger, hè? Het waren andere tijden. Ja, dat kon allemaal. Ja. Ik spreek van het begin van de jaren tachtig. Dus ja, bon. Dat kon allemaal. Er was ook zoveel verkeerd nog niet, natuurlijk. Hè. Ja. Nee, maar ja, een gast van twaalf die met een camionet rondrijdt, zelfs in de jaren tachtig. Toch een beetje speciaal. Ja, ja, misschien toch een beetje snel. Fransie, dankjewel, man. Heel fijne ochtend bij ons. Zet hem luid. Goedemorgen, morgen. Want uh, even checken, wat is jouw beste. Dier qua imitatie? Kim? Oei, dat kan ik niet zo goed. Zijn nee, jij niet van de, de dieren? Nee, totaal niet. Woef. Nee. Oh, wauw. He. Een ja. leuke, push. ja. Ik wil jou oh. wel iets horen. Ik denk dat jij een goeie dier. Ja, ik ken er meerdere, maar ze zijn nogal luid. Dus ik weet niet of jij maar... dat goed ah, nee, maar. Oh, maar. Ja. Ik, ken, ik ken een heel goede chimpansee. Oh ja, doen. Ja, dat Even. Even doen, Ja, oké. Het gebaard in Slingerende armen. Nu al mijn excuses, lieve luisteraar. We ja. worden nu al zot, hè? Al rust en wezen. Allee, het is morgen. Het is Het begint heel stil. Stop, stop. Dat. Ja, goed wel. Sorry, klink ook. Kom Wat ja. uw beurt? Ja, ja dus um... een uh, zeehond. een zeehond. Zo goed. Ja. ja, het bouwde bij een park, park van Ik vond mijn hond het beste. Ik ja. zie luisteraars nu ook al denken, Ben Don Ooslaars bij Goedemorgen Morgen. Nee, want we hebben je aandacht, want dat is het thema van de erfgoeddag. Nu zondag, uh, goed om ons erfgoed te gaan beleven in jouw buurt. Het thema is beestig. De dieren dus. En in de Kempen hebben ze een boel erfgoedverhalen over dieren. En er is een boek met goede verhalen. Het Beestig Bladerboekje. Goedemorgen, Jan Annefevere van de Kempense erfgoeddienst Stuifzand... Goedemorgen allemaal Ja, ik kan je niet vragen om een dier uh, na te doen Maak ons even gek aan <lacht> de luisteraar In Laakdal staat ook in het boekje Hebben ze iets met muizen? Vertel Ja, dat komt zo In Laakdal staat er een kerk En die is toegewijd aan de heilige Gertrudis uh -huh. En uh, die heilige Gertrudis heeft op zich niet veel met de kempen te maken Buiten dat ze daar een kerk niet heeft Maar um, zij wordt ook aan roepen tegen muizenplagen En om de vruchten op het, op het platteland te beschermen en um, het, het is ons verteld dat de mensen uit Laagdal en Omstreken vroeger, als ze last hadden van muizenplagen, helemaal naar Vorst Laagdal afzakten mm -hmm. om dan in de kerk en vooral rond de kerk zand mee te pakken. En dat zand strooiden ze in hun huizen en dan hoopten ze dat dat een soort van magisch Sint-Gertrude-zand okay. was en dat die muizen dan wegbleven. Maar mm. zo simpel, zeg. Zeg, in Weinigem ja. hadden ze iets met mezen. Hoe zit dat verhaal? Ja, dat is wel iets heel speciaal en dat is eigenlijk nog iets dat, dat nog altijd bestaat. Uh, vroeger had je in Weinigem, maar eigenlijk ook in heel wat andere uh, gemeenten in de Antwerpse rand, uh, mezenvangers. Mm -hmm. En uh, die mezenvangers, uh, ja, dat, dat, dat was een groep mannen. En in oktober dan trokken die naar het platteland, naar de Kempen, uh, om mezen te vangen. En ze hadden daar een hele speciale techniek voor. Ze deden dat in de stoet. Met muziek en ze hadden een lokvogel mee. Dat was meestal een uil die ze in de kooi ja. die een kooi staken. Die uil in de kooi werd ergens gezet en de mede, dat is nogal een beetje een agressieve vogel, zo. die werden helemaal wuld van de uil en begonnen de uil aan te vallen. Maar die die hadden stokken met lijm. Dus die konden die mede oh. daarmee vangen. Oh. Dus die arme beestjes gingen dus uh, de uil een beetje aan maar eigenlijk hadden ze niet door dat ze dan ook vastgelijmd werden aan die stokken. Oh, en man, de nevenvangers... Ja, uh, ja, ja, triestig hè. De, ja, het is, ja, dus, is een, lijmstokken uh, is iets van vroeger. Het, einde, ja. het mag niet meer sowieso. Maar al dat soort nee. verhalen, dat beestige bladerboekje... Ja. zit op een boel plekken in de Kempen. Zoek het ook even op uh, jouw buurt. www.erfgoeddag.be Het is nu zondag. Ja jongen, lijmstokken met mezen. Gekke verhalen. Jan Fever van uh, Stuifzand, een heel fijne ochtend nog. Ja, dankjewel. Bye. Ze heeft alles wat iedereen wil. Elke dag vertelt men mij. Ze heeft alles wat een man begint. Genoeg over Kim, inderdaad. Margot van de Regio. Oh, het is twaalf voor zeven. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij Goedemorgenmorgen. Ik hoop dat ze al een beetje bekomen is van een Vesparië door de bloesems van, Brug van Limburg. Tenminste. Dat ze ontooid is. Ja, het was, het was bijzonder Ja, zo oh, ja. Je kan het allemaal volgen op onze Instagram, Goedemorgenmorgen. Neem daar een abonnementje. Gisteren bloesems, vandaag asperges in Oost-Vlaanderen. Dag Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Dag, Margo. Goed. Je hebt de Michel sjaal nog aan. Ben je al een beetje bekomen ja. intussen? Uh, ja, maar het heeft wel een serieuze indruk op mij gemaakt gisteren, want ik heb er zelfs over gedroomd vannacht. Vertel. Uh, ja, het was wel iets beter weer. En we hebben gepiknikd tussen de bloesems. En uh, Jan Peumans had zelf perenconfituur gemaakt. Die was <lacht> zo indruk maken op iedereen. Die kwam daartoe en die zei... Ja, ik heb wel perenconfituur gemaakt. Wat hebben jullie mee? Ja, oh. heel raar. Oh, oh, oh, oh. Ja, jij had dan je... niks mee zo, ja. Ik had Sorry, niks Jan. mee en dan dacht ik... ja. Stom, als je begint, ja. Als je begint te dromen van de peren van Jan Peumans, zou ik me zorgen ja. maken. Maar vooral, vandaag ga je naar Bassenvelden in Oost-Vlaanderen met Asperges ja. Vertel. Ja, ze zijn er eindelijk. Hè. Dit weekend gaan ze daar in grote uh, getallen de asperges uit volle grond halen. Het heeft iets langer geduurd dan anders en dat komt door het slechte weer. Ja, dat moeten we elkaar niet vertellen. Uh, het zijn wel niet de eerste asperges. In Limburg zijn er een paar weken geleden uh, al geoogst. Maar dat komt omdat Limburg iets hoger ligt en het daar dus ook iets warmer is. Maar ik, ga uh, asperges gaan oogsten bij Chris en Els in uh, Bassenvelde. Dus ik heb er zin in. Ik heb nog nooit asperges geoogst, dus voor alles een eerste keer. Ben je nooit in Bassenvelde geweest? Ook niet, denk ik. Dat ja, is mooi hoor. Bassevade, ja? zeggen ze daar. Ja, heel Het is een deelgemeente okay. van Dat is het mooie meetjesland. Ik heb ook een vraag. <lacht> breng, breng je weer wat eten mee? <lacht> ja, Kim. Oké. Okay. Je weet natuurlijk hoe dat zit met dat plasje achteraf van Assen. Ja, ja. ja, jullie waren daarnet bezig over de beste geuren van... Uh... <lacht> Ja, ja, dat is het toch niet. Hè? Nee, dat is het, ja, dat is het niet. Ja, het is, ik denk dat het zwavel zit daarin of zo. Het heeft daarmee te maken. Ja, het, is het. So, het is een ding. Asperges dus. Dankjewel, Margot. Over twee uur hoor je haar volledige verslag. En deze vrouw zou wel eens het Eurovisie Songfestival kunnen gaan winnen. Tenminste, dat wordt beweerd. Het is dezelfde van 2012. Ze doet weer mee voor Zweden. Ze heet Hallett Laureen. Haar nagels zijn een beetje langer geworden. En dit is haar hit. Nu al. Tattoo. We zullen wel zien, Zeker.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 Een beetje een Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Helaas. Tom Bosmans uit Antwerpen, die wou nog even laten weten. Ja, die Lorraine dat nummer, is een beetje hetzelfde als vorige keer. Alleen ontploft dit nummer niet. Tom, wacht af, jongen. In Liverpool gaat dat exploderen. Wordt echt een moeite. Ik vind de act wel mooi. Ja, je vindt het niet zo'n geweldig nummer nog, hè? Mm, maar dat is gewoon omdat ik heel erg fan ben van Gustave. En dan kan ik de rest niet meer goed vinden. Dat is goed. Maar is... ik vind haar act wel echt heel mooi. We moeten achter Gustave staan. Toch? Er kwamen nog reacties binnen over de asperges, over de pipi die een beetje gek ruikt. Een deel van, blijkbaar, van de mensen kan blijkbaar die geur niet ruiken. En er zijn er ook nog die geen zwavel kunnen produceren. Dus die dat eigenlijk niet hebben, of daar geen last van hebben. Heb ik... jij dat, Charlotte? Ik heb dat. Ik, ik bedoel, ik, ik kan het ruiken, maar niet dat ik het niet heb. En je hebt het ook wel. Ik heb, ik heb het. Ja, ik heb het ook. Ja, ik vind het vreselijk. Houd jullie maar. Het ja, is dus niet dat ik daarvan geniet. Nee. Ik niet. Zo, Bij mij, zo... mij ruikt dat naar roosjes. Ja, ik nee. vind dat dat... Is niet waar. Dit is een heel gek verhaal, maar er zijn, er zijn mensen die daar echt van genieten. Zo van, oh, nog eens ruiken, zo je eigen geur. Nee. Dat vind ik heel vreemd. nee, nee. nee. nee. mag trots zijn op heel veel dingen, ja. maar dat hoeft niet. Bo, goedemorgen zeg van het weekend. Ze tracht de wereld wat mooier te kleuren met haar liedjes en met haar inzet als ambassadrice voor UNICEF.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 Sies Willems, leef slim. Wow, wat jij allemaal kan. Ik Ja, jij? Die focus tijdens het gamen, die controle. Dat is van wereldniveau. Eh, uh, merci. Met jouw skills word je met VRB zo ICT'er. Ah ja. Of lasser. Oh nice. Of nee, wacht. Torenkraambestuurder. Omar. Zonder ervaring, kan dat dan? Dat is zeker dat. Ontdek wat je allemaal kan. Met de begeleiding, opleidingen en jobs op vdab.be. Oh. vdab. Samen sterk voor werk. Informatie van de Vlaamse overheid. Een kritische geest is onbetaalbaar. Maar je wakkert hem nu twee maanden lang aan voor twee euro per week. Via standaard.be actie. Dat is altijd digitaal en in het weekend op papier. De standaard. De kritische massa. Bij DSM Keukens begint de lente met een straffe stunt. 40% korting op meubelen en 20% op toestellen. En afgesproken prijzen blijven twee jaar geldig. Dat is ook straf. DSM Keuken Voorwaarden in de toonzaal. Nu bij klinken Klinkende kortingen. Combineer ruim 60 aperitieven en sterke dranken naar keuze. En profiteer van 25% korting vanaf 2 flessen. Geldig tot en met dinsdag 2 mei in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Voorwaarden op CoolRide.be Koelruit, laagste prijzen. Ons vakmanschap drink je met verstand. En straks in de show een absolute wereldster van bij ons. Je kent ze nog veel te weinig. Voor acht uur is dat helemaal veranderd. Hier, goeiemorgen. Elke dag, voor 2. Radio 2. Het is 7 uur, 14 nieuws. Charlotte Krul, goedemorgen. Vorig jaar hebben veel meer mensen hun werkloosheidsuitkering definitief verloren dan in 2021. Het is suikerfeest vandaag en er zitten geen Belgische voetbalteams meer in de halve finales van de Europese bekercompetities. Vorig jaar hebben ruim 1500 mensen hun werkloosheidsuitkering definitief verloren. Dat is een stijging van 15% tegenover het jaar ervoor. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Sinds 2016 controleert de VDAB zelf of werklozen genoeg moeite doen om een job te vinden. Vroeger was de federale RVA daarvoor verantwoordelijk. En de controles gebeuren nu strikter, zegt Joko van Bommel van VDAB. Het gaat om 1575 mensen die definitief geschorst werden van hun werkloosheidsuitkering. Daarnaast waren er ook 8.093 tijdelijke schorsingen. Maar belangrijk is om naar het geheel te kijken. Niet enkel de sancties, maar ook de verwittigingen en waarschuwingen die we doen. En dan komen we op zo'n 23.900 sancties en waarschuwingen. Dat komt neer op zo'n 1 op 5 werkzoekenden die wel een signaal ontvangen van VDAB op die manier. Er zijn vandaag overal in ons land extra snelheidscontroles. De politie organiseert voor de achttiende keer een flitsmarathon. Bij de vorige, in oktober, reed ruim 4% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Die flitsmarathon wordt bewust altijd op voorhand aangekondigd om bestuurders bewust te maken. De resultaten worden dinsdag bekendgemaakt. In Antwerpen is afgelopen nacht een containerschip aangemeerd dat meer dan 24.000 containers kan vervoeren. Nog nooit was er zo'n groot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 Een hele tijd geleden behoorlijk onmogelijk achten, om technische redenen, ook om marktredenen, is vandaag dus echt mogelijk. Twee Brusselse hogescholen gaan leerlingen uit het middelbaar die later leerkracht willen worden helpen met hun Nederlands. Veel jongeren in Brusselse scholen spreken thuis geen Nederlands. En daarom spreken ze het soms niet goed genoeg om later leerkracht te kunnen worden. Maar er is ook een groot leraar tekort en dus is het belangrijk dat zij geholpen worden, zegt Sarah Vrijdags van de Odisee Hogeschool. Wij willen het bekijken als een opportuniteit, dat we gaan kijken van oké, okay, uh, wat is je niveau op vandaag? Waar heb je nog hulp bij nodig? En we gaan je daarin ondersteunen, we gaan je helpen. Uh, waar we misschien op vandaag merken dat jongeren eventueel na de examens in januari slechtere resultaten hebben dan ze gedacht hadden. Ja, gedemotiveerd geraken en gewoon afhaken. En dan zijn we die jonge mensen kwijt. Moslims vieren vandaag het einde van de Ramadan. De maand waarin ze niet eten of drinken van zonsopgang tot zonsondergang. Ze vieren dat met het suikerfeest. En het wordt meestal samen met familie gevierd. Deze scholieren van het Emmanuel hill ateneum in Schaarbeek kijken er alvast naar uit. Ik ga het vieren met mijn familie. Mijn onkel komt thuis. Mijn broer en mijn onkel gaan daarna gaan bieden. Ik ga, we gaan met veel familie zijn. En, uh... ja, we gaan dat dat, we de, dat dat is gelukt. Heel de familie gaat naar met ons tante en we gaan uh, daar allemaal eten. Maar het is ook extra speciaal, want je bent samen met andere moslims en je viert het allemaal wel samen. Hi, Mubarak! Fijne suikerfeest! En er zitten geen Belgische voetbalteams meer in de halve finales van de Europese bekercompetities. Anderlecht verloor met 2-0 van AZ Alkmaar. Aagent verloor met 4-1 bij West Ham United. En Union verloor met 1-4 van Leverkusen. Toch deed Union het Europees goed, zegt speler Sennelijnen. We hebben een schitterend parcours afgelegd en uh, nu, nu overeerst uiteraard ontgoocheling. Maar uh, morgen moeten we dat omzetten in 4-uit. Uh, in, uh, ja, het is nu uh, in de competitie money time. Hè. Dus, uh, we kunnen dit avontuur nu afsluiten en volop uh, voor de titel gaan. Leverkusen speelt in de halve finale tegen AS Roma, dat Feyenoord klopte. En Juventus en Sevilla spelen de andere halve finale. Maar het is niet goed genoeg. Hè. Ze, ze, ze, ze liggen eruit. Ja, kijk, kijk. Ik vind het mooi. Ze hebben het goed gedaan. Het is niet goed genoeg. Spijt Wel trots, dat is waar. De trots allemaal. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Profvoetballer Sofian Keïn van Oud-Heverlee-Leuven had 1,6 promil alcohol in zijn bloed toen hij op een rotonde inreed om te landen in de sporthal van Flimal in Luik. En Brussel telde vorig jaar 131 slachtoffers van CO-vergiftiging, waarvan drie dodelijke. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het antigifcentrum. Eerst nog wat opklaringen na de middag meer wolken. En plaatselijk een bui bij zo'n 17 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel over een half uurtje in de app. Vrijdagochtend dan is het meestal een beetje rustiger. Na ja, nou, die chaos van gisteren mocht ook wel. Mona van het verkeer, vertel eens. Ja, we zitten eigenlijk uh, zonder problemen. Niks? Helemaal niks, nee. Smart. Goed, hè? Hou ze? op. Na meer dan 50 jaar neemt hij afscheid van het podium. Elton John Weekend Wij zwaaien hem vanmiddag middag al uit oh, oh, oh. met zijn grootste hit. Stem op jouw 3 en maak kans op tickets voor zijn afscheidsconcerten op 27 en 28 mei in het Sportpaleis Radio 2 Elton John Weekend Deze namiddag bij Radio 2 Radio 2 Goedemorgen morgen Peter en Kim WRT Radio 2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 The profit moving so phenomenally. We move on like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, no way.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 We rock it, so don't stop, stop, stop, unlock the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close, when we move where you already know, so just imagine, nothing I can see but you when Shouldn't do what you did Um. Ah. Danny was helemaal blij hoor met uh, hoe heet hem ook alweer? Ja, Justin Timberlake. Ik dacht toch niet hey, hey, hey. meer. Hij dacht er niet meer. Hij meekijken in de app van Radio 2 of op live bij ons op 1. Jullie zien er zo ernstig uit vanmorgen. er Oei. Dat is is er dat is focus. dacht Goedemorgen. het is vandaag 21 april, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een flitsmarathon is van de politie. Um, ja, je weet, je moet daar altijd rekening mee houden, nooit te snel rijden. Vandaag een beetje zon en morgen de beste dag van de week. Pak dat vast, de zaterdag wordt echt een zondag. En dit weekend, vier is in West-Vlaanderen, dat is wel fijn. Het weekend van de volkscafés Volg Radio 2 in West-Vlaanderen vanmiddag. Want die gaan gewoon lekker op café in de grote Moriaan in Wervik. Gezellig. Ik ben er al geweest, ja. Tof café. Ja, ja beschrijf. Ja. ja, zo echt een bruin café, en vlakbij het Tabaksmuseum en zo. Ja, ja leuk. Kijk, vanaf vanmiddag tussen 12 en 1 kun je het horen in West-Vlaanderen. En dan nog West-Vlaams nieuws. Echt dikke boel in Kuurne. Mm -hmm. Jij was onder de indruk, hè? Ik vond dat een heel gek verhaal. Ik vond het een beetje toch een dieptepunt um, ja, op het gebied van privacy. Uh, het is een voorbeeld van wat de iPhone, allez, of, of de smartphones tegenwoordig... Um, toch teweeg brengen. Luister goed. De burgemeester van Kuurne heeft boodschappen gedaan in een supermarkt, in een andere gemeente. En nu krijgt hij kritiek van sommige inwoners. Wat is er precies aan de hand, Charlotte? Francis Benoit, dus de burgemeester van Kuurne, is gaan winkelen in Harelbeken. En iemand heeft dus een foto van hem genomen, ook van zijn winkelkar. Ja. Eh, zonder dat hij dat wist, die persoon heeft dat do doorgestuurd naar de rest van de gemeenteraad. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Eh, de persoon die die foto nam, vond het eigenlijk niet kunnen dat de burgemeester niet in zijn eigen gemeente aan het winkelen was. En waarom niet? Omdat er momenteel werken zijn in de gemeente. Dus ja, er staan overal borden die expliciet vragen aan de inwoners... winkel, lokaal, steun de handelaars. Het is al zo lastig en moeilijk omdat er wegenwerken zijn. En daardoor zijn de winkels ook niet altijd bereikbaar. Dus we willen hen extra steunen. En als de burgemeester dat dan al niet doet... Hè, mm -hmm. dan... Hij zegt wel dat hij er een goede reden voor had. Dat vertelde hij bij onze collega's van Radio 2 West-Vlaanderen. Ik, ik... Keurne is 10 vierkante kilometer groot. Wij hebben zeven supermarkten. Nee, wat is het volgende dat ik naar de ene supermarkt ga en niet naar de andere? 90% van mijn tijd doe ik dat. Maar men is soms vaak op weg. En wat doe je dan? Stoppen om ergens je boodschappen te doen. Ja. Ah, wel ja, maar dat zou ik zeggen. Heel dat lokaal winkelen snap ik wel. Maar soms. Allee, ik, ik ga soms ook naar een andere supermarkt in een ander dorp. Als ik honger heb en ik stap ergens binnen, maar moet je dan altijd voor al die dingen gaan beginnen verantwoorden? Pfft. Tja, zou ik zoiets hebben als ik burgemeester was van... Zo so wat, man. Hé, hey, voilà. Het is natuurlijk, volgend jaar zijn er verkiezingen. Het zal daar ook wel heel veel mee te maken hebben. Maar ze gaan ver tegenwoordig. Het moddergooien is begonnen. En dan inderdaad in deze digitale tijd. Jouw mening Dat is Dat altijd... Dan maken ze er weer een foto of een video van. En hop, laat net op. Jouw mening kan je altijd delen in onze app van Radio 2. Dat is nog wel weer handig. Goedemorgen. Radio, Radio 2. Zou Harry Styles zelf zijn boodschappen doen? Nee. Nee. Thank you. do <laughs> <laughs> you wish? <laughs> <laughs> it is MZ as it was. Holding back. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it in there? Nothing to say, and everything gets in. van Harry Styles, of onwaarschijnlijke artiest. Een beetje de Aaron Blomhaert van Verenigd uh, ah, Koninkrijk. Ja. Aaron Blomhaert die intussen volgens de, uh, de officiële krantensites... een platencontract zou hebben voor een solo-carrière. Uh, ja, wel, ik ben daar benieuwd naar. Ik denk echt dat dat goed gaat zijn. Die komt vanavond uit Tovenaar in de mask te zingen. dat weet je nu al. Of volgende week. Zou kunnen. Bon, uh, nog iemand die zegt, is dat geen... Schending van privacy, zomaar een winkelkar fotograferen van een burgemeester mm -hmm. en doorsturen. Er zal veel over gepraat worden. Maar nog eens, het zijn verkiezingen volgend jaar. Mm -hmm. Dit zou een vraag kunnen zijn in punto punto. In welke H komt het grootste containerschip ter wereld aan? In welke H? Ja, in ik de... weet het. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Stop, ja, zeg het maar. Nee, Charlotte. Ha ha Haven. Ha Haven. Haven van Antwerpen. Alles wit, hè. Maar ja, 400 meter lang, meer dan 24.000 containers kunnen erop. Dat is wat, hè. Zoals Straks begint Punto Punto met de letter J. Een J die je kent van televisie. Klein gokje, J die je kent van televisie. Mm. Nee, fout. Glad is <laughs> nights in concert. Op mei komt The Empress of Soul naar België voor haar eerste en laatste concert ooit in ons land. Oh, not the, not Glad is Night, op maandag 29 mei in stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via GraciaLive.be. Well, Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Welkom bij Winsel voor terrasoverkappingen in jouw stijl. Krijg persoonlijk advies en profiteer nu van onze acties in de toonzaal of op winsel.be. Winsel. Naar het werk gaan is leuker met de trein. Maar wat is dan naar het werk gaan met de trein? Want om makkelijker te werken is er al van alles uitgevonden. De telegram. Dat heb ik nog gekend. De telefoon. Ja, dat doe ik. De telefax. Ja, ook gekend. Telepathie. Kindjes tegen. En tegenwoordig heeft iedereen het over telewerken. Telewaar? En omdat jij telewerken en naar het werk gaan graag combineert, lanceert NMBS... Het Flex abonnement. Het eerste abonnement dat zich aanpast aan jouw nieuwe werkgewoontes. Alle info op nmbs.be. NMBS, onderweg naar beter. Met een warmtepomp van Daikin maak je van de ideale temperatuur in je woning een zorg minder. Verwarmen en koelen zonder zorgen met Daikin natuurlijk. Ontdek onze warmtepompen op daikin.be Liesblad lanceert de grote podcasting. Een wedstrijd voor creatief podcasttalent. Zo bezorgde Benny, ons alvast deze inzending. We hebben al betere tenen bij Club Breu. Dus daarom dacht ik, het is tijd voor een podcast. Mindfulness voor bruin-supporters. Want moet nu toch het dansen met... Alles schop die bolleta in die holle vet. Mijn moeder kan beter schatten. Gewoon, nee sessies. Rust. Bedankt, Benny. Doe jij beter? Stuur ons je demo, overtuig onze jury en win je eigen podcast. Schrijf je in op nieuwsblad.be slash podcasting. Nieuwsblad, begin bij ons.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 een thuis om van te genieten. Heb je het ook helemaal gehad met het zoeken naar je lichtknopje in het donker? Haal dan het gemak in huis. En met Select van Bol.com krijg je ook nog eens extra korting. Deze week met Select de Philips Hue White Ambience Starter Kit voor euro. Haal meer uit jouw Bol.com met Select. Punto, punto. punto, punto. la prima lettera per trovare la Zoek bij de eerste letter het juiste antwoord. We spelen vanmorgen met Hilde Simons uit Gent. Goedemorgen, Hilde. Goedemorgen allemaal. Zelfstandig kinesiste, ligt er aan op jouw tafel op dit moment? Nee, niet. Mijn aardbeien liggen op tafel. Maar... <laughs> Die verdienen altijd een goede massage. Zeg Hilde, hoeveel ja. kilometer fiets je per jaar met de vriendinnen? Heel veel Heel veel uh, Ja, zo met je vriendinnen Zo een twintigtal duizend, vijfentwintigtal duizend Oeh. Oh, dat is, dat is veel Dat is wel heel sportief Mijn flow is dat veel ja, okay. En je zingt dan ook nog eens in een koor uh, welke, welke stem heb je dan? Ja, sopraan, alt? Een sopraan, ja. ja een sopraan oh, Je hebt trouwens, ja, ik ben daar heel, heel gevoelig voor Je hebt een zeer mooie stem, Hilde moet ik moet eerlijk zijn, ik ben een beetje hees, want ik heb een bronchitis. Dus ah, hou we zo, Hilde. <laughs> dat hoort hij graag. Ik ken dat graag. Hilde, zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, telkens de eerste letter van het antwoord. Vul gewoon aan en met drie juiste antwoorden win je een exclusieve GoeiemorgenMorgenMok voor je aardbeidjes in te doen, bijvoorbeeld. Speel snel, pas als je het antwoord niet weet. Succes, we beginnen met de J. Welke J ken je van televisie en is de geestelijke vader van Kabouter Wesley? Spant. Welke K is duizend meter? Kilometer. Welke L is de woonplaats van het Koningshuis en kan je ook je bed mee opmaken? Laken. Welke M is een muziekinstrument dat toets Tielemans speelde. Een manhaalmoniken. Ja, oh my, spannend! Ja, het is al heel de week echt heel moeilijk geweest precies. De J. Ken je van televisie was de geest, of is de geestelijke vader van Kabouter Wesley, die boze kabouter, was Jonas Gernard. Jonas. Duizend kilometer, ja, ja. duizend meter is inderdaad, kilometer. Uh, de L, laken, kan je bed mee opmaken. En is ook uh, ja, waar het koningshuis staat. En dan mondharmonica speelt de toets Tieleman. Het was niet ja. maar goed gedaan, zeg. Lekker gedemarreerd op het einde. En dan los die over. Geniet van de aardbei, geniet van de goede morgen, morgenmok En een heel fijne ochtend. Ja, Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen. Oh, dat was. Uh, dat was gewoon het begin van Borneo en van Bruce Springsteen. Goedemorgen allemaal. Drop your hand van Bruce Springsteen die intussen ook een eigen feestdag krijgt in New Jersey. Dat is een hele grote zo. Kies Willems leef slim. Stel je voor een nationale feestdag voor Sabine Hagedorn. Hmm. Stel je voor. <laughs> Ik zou tekenen. Een daske verlof voor iedereen Het zou mooi zijn en dan altijd mooi weer. Heel goed. Sabine, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Wij zien de zon een uh, beetje ja, schijnen Ja, altijd hier. mooi weer. Ja, ja, toch wel hoor. Uh, we, gaan, we gaan toch wel zon krijgen vandaag. Nu, op dit moment zie ik ook nog wel regenwolken over West-Vlaanderen en Henegouwen, maar dat trekt weg. En dus uh, in het westen zullen ze nog iets langer moeten wachten op uh, wat zonneschijn. Maar uh, geleidelijk aan wordt het eigenlijk redelijk zonnig. Maar ook dat is tijdelijk, want in de latere namiddag en avond zijn er ook nog een aantal buien. Daar kunnen een paar felle plensbuien tussen zitten, mogelijk met een donderslag. En ondertussen temperaturen tot uh, 16, misschien, 12, misschien 17 graden. Lokaal, dus het valt wel mee. Matige oostenwind ook, die later uh, zwak wordt uit het zuidoosten. En dan uh, in de loop van de nacht klaart het verder op. Na middernacht overal droog weer. Wel kans op mist. En minimaal tussen 1 en 7 graden. Morgen starten we dan met uh, behoorlijk wat zon. Maar van over Frankrijk komen regenwolken onze richting uit. En dus in het westen blijft het koeler met 12 graden. 14 graden voor Brussel. En in de Limburg, daar kunnen ze gaan richting 16 graden nog. Zondag zijn er dan periodes van regen en buien. Koeler, 14 graden. En dan ja, die aprilse grillen die blijven begin volgende week ook nog wel duren. Dat wil zeggen, uh, zeer wisselvallig weer. Af en toe regen of buien.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 Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaalste, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer.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 maar jij hield van mij, je uitspraken waren zo goed als gestoord Vooral met een slok op, dan ik je door Nu makkelijk praten had weg moeten gaan Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan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 Je hebt me beschadigd Met de pijn van je verzopen daden En zo heb je me achtergelaten Lijkt wel ik heb je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 Blijf toch altijd binnenkomen. Ik heb een quizvraagje voor jou, lieve luisteraar. Wie won de Voice Kids in 2014? In 2014. Denk eens even aan. En deel het gerust in de app van Radio 2. Intussen exact half acht... Goedemorgen. Vorig jaar hebben ruim 1500 werkzoekenden... hun werkloosheidsuitkering definitief verloren... omdat ze niet genoeg moeite deden om werk te vinden. Dat is een stijging van 15% tegenover het jaar voordien. Vroeger controleerde de federale RVA dat... maar de VDAB werkt nauwer samen met werklozen... en kan daardoor dus sneller ingrijpen. En er zijn vandaag overal in ons land extra snelheidscontroles. De politie organiseert voor de achttiende keer een flitsmarathon...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 Twee Brusselse hogescholen gaan leerlingen uit het middelbaar, die leerkracht willen worden, nu helpen met hun Nederlands. Want vanaf volgend academiejaar moeten alle kandidaten voor de lerarenopleiding een starttoets Nederlands afleggen. En daar kunnen Brusselse scholieren wel wat hulp bij gebruiken, zegt Sarah Vrijdags van de Odisee Hogeschool. Um, vanuit Hogeschool Odisee en ook Erasmus Hogeschool, want we doen dit project samen, merken wij uiteraard dat er een heel groot leerkrachtentekort is. We willen dat heel graag mee ondervangen en met uh, de nieuwe starttoets die vanaf volgend academiejaar verplicht is, zijn we bang dat het misschien een extra drempel zou kunnen zijn en daarom willen wij zeker jongeren ondersteunen en helpen bij de voorbereiding voor die starttoets. Brussel telde vorig jaar 131 slachtoffers van een CO-vergiftiging, waarvan drie dodelijke slachtoffers. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Antigifcentrum die Brus kon inkijken. Al zijn de cijfers volgens het Antigifcentrum een onderschatting, want niet alle incidenten worden aangifte gedaan. Het Antigifcentrum vraagt daarom meer budget om de statistieken bij te kunnen houden. Nu werken ze vooral met vrijwilligers om de cijfers te verwerken. Jammer genoeg hebben Anderlecht en Union niet de halve finales van de Europese bekercompetities gehaald. In de Conference League ging Anderlecht eruit tegen AZ uit Alkmaar na strafschoppen. En in de Europe League verloor Union met 1-4 van de Duitse Bayer Leverkusen. Toch deed Union het Europees goed, zegt speler Senne Leijnen. We hebben een schitterend parcours afgelegd en uh, nu, nu overeerst uiteraard ontgoocheling, maar uh, morgen moeten we dat omzetten in fierheid. Uh, in, uh, ja, het is nu uh, in de competitie money time, hè. dus uh, we kunnen dit avontuur nu afsluiten en volop uh, voor de titel gaan. Dan nog het weer. Eerst nog wat opklaringen. Na de middag meer wolken en tegen de avond kan er plaatselijk een bui vallen en die buien kunnen intens zijn. Het wordt wel zacht vandaag met maximaal tot 17 graden. Morgen begint nog droog, later gaat het regenen en het blijft ook zacht bij die 17 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag terug in de app van VRT Nieuws. Het was rustig, maar ze hebben gebotst, Mona, vertel eens. Ja, inderdaad. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen goed uitkijken in Londenseel. Daar zijn de linker- en middenrijstrook nu dicht door een ongeval en je staat er wat in de file. Richting Brussel schuif je 10 minuten aan vanaf Peuty op de 1.19 en op de E429 in Halle. En op de 1.19 richting Breda is in Meer de afrit helemaal dicht door een defect voertuig. Weet jij nog wie de voice kids in 2014 won? Oei, nee, totaal niet. Dus een gokje? Oei, wie heeft hij ooit de voice kids zelf um, gewonnen? Okay. Uh, jammer, nee. jammer, dat is niet eerlijk. Ik kan niet alles weten. Maar kijk, het straffen is, intussen is dat een soort wereldster aan het worden in Frankrijk. Je hoort haar, ah, het zal over een minuut of vijf zijn. En dit... ...gaat zoveel deugden over een half minuutje. Zaterdag 22 april, bij Brico, Brico Planet, Brico City en op Brico.be krijg je bij aankoop van minimum 40 euro met je getrouwheidskaart 21% op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig tijdens de duur van de actie. Voorwaarden in de winkel en op Brico.be Exterio, hoe buiten hoe beter. Sunny Deals, nu tot 40% korting op tuinmeubelen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. Oh, ik vind die intro zo'n goede Ik heb mogen laten horen. Ik vind het zo, zo'n goede gitaarintro. Fly. Wanna fly. It's been a long time I'm waiting. Thank uh you. -huh. Van Macchiaveld en Macchiaveld die kwamen gewoon uit Wallonië ze bestaan nog altijd trouwens. Ze treden nog altijd op. 9 over half acht, toch lekker wakker worden op deze moment. Hoop toch wel, het is vrijdag. Is goed, hè? Ik heb dat graag de vrijdag. Ja? Zijn jij van de vrijdag? Ja, Peter van de Vrijdag. Ja. Ja, ik vind, vind dat leuk. Maar ja, even erbij blijven lieve mensen. Want hoeveel gebeurt dat dat er artiesten van bij ons een pak succes hebben in het buitenland en dan niet bij ons? We hebben een paar voorbeelden opgezocht. Ja, gebeurt. Hè? Ik wist dat niet meer. Van Katrien, die Star Academy gewonnen heeft in ja. vijf. Die nog altijd hitscoort in Polen. Heeft in 2009 zelfs een daar gewonnen. Hier, weinig of niks meer. Hè. Ja, ja. Denzel, Denzel is ook zo'n voorbeeld. Hè. In 2004, dikke hit hier met uh, Ponyontje No, know, Pamplu. <laughs> hey, dat was natuurlijk zo. Handjes omhoog. En die is nu nog altijd wereldberoemd in, in Oost-Europa. Had een danscafé in Beveren, maar dat is weg, dacht ik. Maar we bijken af. Praga Kaan, eerst superpopulair in Amerika en dan pas in België. Ik vind het heel bizar. Mm -hmm. En kijk, dat gebeurt ook met de winnares van de Voice Kids van 2014. Wie was dat ook alweer? Eh, wel, Luc de bakker uit Denderleeuw, vertel het ons. Wie was dat? Eh, dat was Mentissa uit uh, Denderleeuw, ja. Mentissa uit Denderleeuw. Uh, wist je het of heb je het moeten opzoeken? En Nederik wist het. Uh, dus ja, we hebben dat gevolgd van als ze de kids gewonnen heeft. En dan ja, omdat ze dan afkomstig is van denderleeuw Ja, blijven volgen natuurlijk. Zeg, weet je wel. En uh, nu maar succes in Frankrijk. Hè? Ja, en ja, hè? Nou, wel, we gaan, we gaan het er zo meteen over hebben. Goedemorgen, mijn hè? Goedemorgen. Ja, de Voice Kids. We gaan, we gaan toch nog even bekijken en beluisteren. <laughs> okay. je er klaar voor? Ja, ja. Zo klonk mentissa in 2014. Het was indrukwekkend hoe ze zong en hoe ze won. Kijk. En ze draaiden allemaal om, hè? Ja. Ja, wat een stem, hè. En daarna niks meer. In de zo Groot in Frankrijk. Ja, hoe gaat het intussen met jou, Mentissa? Heel goed. Uh, ja, uh, ondertussen al, denk ik, negen jaar geleden. Dus uh, er gebeurt dan wel een pak dingen. En ik ben uh -huh. natuurlijk vooral opgegroeid. En uh, ja, het is wel grappig om die beelden terug te zien. Want ik had die eigenlijk al heel lang niet meer gezien. Of mijn stem ook van mijn auditie niet meer gehoord. Uh -huh. Dus uh, ja, heel tof, heel tof. En hoe ging dat voor jou zo net na The Voice Kids? Ja, een uh, beetje bittersweet. Uh, leuk uh, dat je wint. Hè? En dan ben je super blij en excited. En dan heb je zoiets van, oké, okay, deze is het begin van iets. En um, ja, op die leeftijd is dat wel een beetje moeilijk soms om te begrijpen en in te zien van, ja, de muziekwereld, dat zit zo niet in elkaar. Het is niet omdat je iets wint, dat je uh, daarvoor per se carrière, dat je een carrière gaat beginnen. En dus mm -hmm. in het begin was dat wel een beetje moeilijk voor mij te accepteren. Maar ja, soms kan het een keer zijn dat je, ja, je kunt een televisieprogramma winnen en daarna ga je gewoon terug naar school. Was toch een beetje mee. teleurgesteld. Toch een beetje teleurgesteld. En plots ook al die reacties, hoe kwamen die binnen? Ja, uh, uh, wel, uh, ik heb een pak positieve reacties gekregen, dus dat was heel tof. En ik heb toch wel ook een paar uh, rare negatieve reacties moeten lezen. Hm. Uh, ja, uh, vooral met een racistische toon, dat vond ik dan wel oh. spijtig. Ja, dat ik dacht van, ja. allee, in 2000, het was 2015, ik, in 2014 14, toen, ja, ja. in 2014 nog ja, racistische opmerkingen te moeten lezen. Ik had toch wel zoiets van, oké, okay, kijk. Okay. Vlaanderen. We kunnen het toch beter doen, denk ik, op dat vlak. Het, uh, had je voldoende <laughs> de begeleiding, toen? Eh... Ja. Uh... Ik, ik weet uh, dat we tijdens de Voice Kids echt wel psychologische be begeleiding hebben, als, mm. als dat nodig is, maar na de show denk ik niet echt veel. Uh, en dat is misschien iets... Um, misschien is dat ondertussen nu al anders, maar dat is denk ik wel iets belangrijks. Mm. Dat je na de show eigenlijk pakt twee, drie maanden daarna ook al begeleiding dan krijgt. Dan begint het, hè? Ja, want ja. eigenlijk begint het eigenlijk echt pas uh, wanneer uh, dat het uitgezonden wordt. Mm. Ja. Nu, ondanks dat uh, heb je nog eens een keer meegenomen aan de Voice Kids, maar dan in Frankrijk? Hoe was, was dat? Dat, was dat de Grote Voice? Dat. Uh, ja, dat was de Grote Voice. Ondertussen uh, was ik 23. Ja, dat is dat. Ja, dat was de Grote Voice. Twee jaar geleden. Uh, dat was heel leuk. Uh, ook een andere ervaring, omdat je dan gewoon volkastig bent. Helemaal anders, ja. En het is een andere land ook, dus ja, een soort van andere vibe, energie. Uh, en ik heb toen, uh, ik heb uh, meegedaan in de Voice Frankrijk met mijn beste vriend toen. Dus dat was ook wel leuk, om zo samen... Uh... Maar hoe straf is dat? Op een moment is er iemand, de producer, die zegt van ja, daar in België heeft er iemand yeah. de Voice Kids gewonnen we gaan die eens bellen voor de grote voice. Hoe gaat zoiets? Via sociale media vandaag. Mm -hmm. Veel ja. uh, zangwedstrijden zijn eigenlijk op zoek en gaan echt mensen casten op de sociale media of ook gewoon in de straat. Uh, en zo zijn ze tot bij mij gekomen eigenlijk, doordat ze gewoon een video van mij op, uh, op Instagram hebben gezien. Mentissa, bij ons, uh, je bent van Lender Leo. Intussen woon je in Parijs. Ja. Lek dat eens dus hey. uit, wat ik in Parijs te doen? <laughs> uh, <laughs> gewoon, uh, het werd het wel werd, uh, vermoeiend, uh, omdat ik uh, met de tijd meer en meer gesolliciteerd werd daar. Uh, al ja, studios... want hoeveel jaar ben je geëindigd in De Voice? Uh, ik was in de finale, dus de derde, derde ben ik geëindigd. Ja, okay. En ik heb daar ook uh, een, een, ja, een contract getekend in een muzieklabel. Uh -huh. En alles gebeurde daar, mijn videoclips, mijn studiosessies. En het werd op den duur een beetje gewoon te vermoeiend om altijd op en af uh, te gaan. Met mijn grote valies, dus op een dag dacht ik ja. van, weet je wat, ik ga gewoon ter plaatse wonen. Ik ga gewoon, denk ik, efficiënter zijn. Dus uh, dat was eigenlijk um, ja, mijn motivatie om naar Parijs te gaan. En ook Parijs is een leuke stad. stad. Dat is een mooie stad. <laughs> dus uh, ja. ik dacht van, ja, kijk, dat wel leuk zijn. Kom je nog af en toe in Denderleeuw? Ik kom eigenlijk nog vaak genoeg in hun leven. Omdat dat voor mij zo belangrijk is dat je uiteindelijk niet vergeet van waar dat je komt. Mm -hmm. En ja, mijn mama woont nog in hun leven en mijn broers ook. En ik ben echt wel een familiemens. Dus voor mij is dat belangrijk om uh, van tijd nog uh, terug naar huis te komen. En die zijn nu aan het luisteren. Sowieso allemaal. We gaan hier ja, een cijfer erbij zetten. Je had een song Ibam Is hoeveel keer gestreamd op Spotify? Ik denk uh, op Spotify 25 miljoen keer. Oh. Dat is niet normaal. Niet <laughs> veel hoor. Aan 30 ja. miljoen keer. Lieve luisteraar, neem even de app van. Radio 2 erbij. Luister, kijk ook live bij ons op 1. En vertel ons zo meteen even wat je van Mentissa haar stem vindt. Deel je reactie, want Mentissa, je gaat Mamma Mia, je song live brengen. Ja. Spelen we al een tijdje hier bij Radio 2. Wat moeten we absoluut weten over Mamma Mia? Het uh, is een song dat over een vrouw gaat dat bedrogen werd. En, en dat eigenlijk na een tijdje verdriet gewoon beseft uh, dat ze alleen ook gelukkig kan zijn. En dat ze geen man nodig heeft. Uh, het is een beetje Rein San Roi. Dus een koningin zonder koning kan ook. Dat is een beetje ja, zeg maar een girl power boodschap. Nee, ja. like it. Jij mag naar het podium gaan van Radio hey, 2 in onze loft. Ja, dat is daar. Dan links, dan moet ik het nog eens vragen. En dan weer de deur dicht. Dan komt het allemaal goed. Ja, straf, hè. Ik vind ja, dat onwaarschijnlijk. Ja, heel straf. Ja, we kennen ze veel te weinig hier, dus kijk, je gaat ze leren kennen. We gaan daar verandering in brengen. Radio 2 app of live bij ons op 1. Reageer gerust wat jij van haar stem vindt van Mentissa Live. Une italienne, il était son âme, son essentiel. Lui il aimait candide, sa bohémienne. Elle était coche, elle était droite surtout la dépauche. Du quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. Etait-elle aveugle, ou bien débile? Est-ce que chacun est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore, quand elle s'endort, elle était gauche, elle était droite, suite à la débauche. De quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris.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 Jouw motje? Oh. Ho, ho, wow, ho, wow, ho. Wow. Goedemorgen, Soms komt muziek binnen. Ja, dat is niet normaal. Dat is allemaal niet normaal. dit. Het ja, de ja, sprakeloos, ja. geen woorden. Mentissa uit Denderleo. Goedemorgen opnieuw. <lacht> dit was zo indrukwekkend goed. Dank je wel. Wauw. Heel veel reacties. <lacht> onze luisteraars weten het ook even niet meer. Hilde Simons zegt, wereldklasse, wat een stem. Yes, uh, Mama Mia, wat yes, een stem. Uh, ik wens haar het succes dat ze verdient, zegt Erika. So, uh, nice. En steeds met een lach. Ze is onze vrouwelijke stromaai, zegt Bart wow. Ja En ik kan het hier eigenlijk niet volgen, want het blijft gewoon... Het ja. is George, die, uh, die komt uit Antwerpen, die zegt... ik ben een twee jaar kandidaat voor Eurosong 2025. <lacht> Why not? Zou je dat willen? Stel dat het, want het oh. is dus nooit zeker of er opnieuw een wedstrijd komt. Als ja. er een wedstrijd komt, zou je willen meedoen? Um, vroeger was dat echt wel een hele grote droom uh, om echt uh, het Eurovisie Songfestival te doen. Uh, dus waarom niet? Het uh, zou een hele leuke Het is een wespennest, een krabbenmand, maar je wil daar toch zijn? Ja, ja, ja. Oké, okay, bij deze geregeld, <lacht> dus je mag je inschrijven over twee jaar. Sophie Huygen <lacht> uit Hoeven wou ook nog even reageren. Sophie, wat vond je ervan? Ik vond het prachtig. Ik, um, ik had Mantissa al iets gehoord in een Radio 2 programma s'avonds en toen vond ik het al geweldig. En nu weer, dat is wel uh, ja, Vooral als we s'morgens vroeg zingen, die opwarming vind ik heel ja. straf. Ja, dankjewel. Sofie, dankjewel. Zo kan je nog eens van genieten op onze Facebookpagina of de app van Radio 2. Ja, Mantissa, je woont in Parijs. Hoe zit dat dan met die rellen? Ja, dat was eigenlijk niet evident. En ik woon ook letterlijk uh, um, dicht bij Bastille. Dus dat is wel echt een plaats waar dat uh, rellen zeg maar, um, ja, tot stand komen. En zo. Dus mijn straat was meestal uh, vol met politieagenten en politiewagen. En zo. Je doet dan je gordijn open en je hebt zoiets van... Oeh, oké. Okay. <lacht> hallo Je hebt geen Molotov in je kamer gekregen. Nee, toch niet. Toch niet, nee. toch niet gelukkig. Oh, zo. Nee, ik, Mensen, is dat... hoe is de muzieksector anders in Frankrijk? Uh, ik, ik denk gewoon groter. Uh, zoals Frankrijk groter is als België, is daar uh, het muzieksector groter. Dus heb je wat meer kansen, denk ik. Uh, en dat is het gewoon. En ook en, wat ja, meer concurrentie natuurlijk. Meer concurrentie, ja en nee. Want um, daar heb je toch wel een hele grote rap-genre. Uh, rap ja, juist, ja. En dan ook heel veel afropop en zo. Uh, en dan heb je Angèle en Stormaille. En dan heb je mij. En ik heb, ik heb, toch, zoiets, ik heb toch het dat ik zo iets anders doe, dat we nog niet mm -hmm. zozeer hebben gehoord. Mm -hmm. ja, je had bijna, maar echt bijna een Franse Mia gewonnen. Angèle en Stromae hebben daar toen ja. gewonnen. Heb je contact met Angèle en Stromae? Nee, nee, nee, ik zou graag willen zeggen, wel... ja, dat is Stromae. Maar, ja. <lacht> maar uh, dat zit er nog niet in. Nog niet. Nog niet. Uh, maar ik, maar wat ik van dat ze dat zo zegt. Zo. Nog niet. Maar, nee, wat je Dat is dus, de spirit. Voilà. Nee. Ga je nog ooit zingen in het Nederlands? Uh, dat weet ik niet, maar waarom niet? Uh, voor mij is niks eigenlijk uitgestippeld. Dus ik zou heel graag nog in het Engels willen zingen, want ik ben daarmee toch begonnen. Wie weet. Ja. Wie weet een... Wat, Eurosong 20, 25 kan Alles kan en, en last. Voilà, exact. Stel, over twee jaar ben je dan een wereldster. Een complete wereldster. Met wie ga je absoluut een duet doen Mentisa? Ik zou zo graag een duet willen doen met Adèle, maar ik denk dat hij nog nooit duets heeft gedaan in heel haar carrière. Dus dat lijkt precies moeilijk. Heeft Adèle al duetten gedaan? Niet, niet dat ik weet. Mm, dat ik weet. De Sia, maar misschien. Sia heeft wel al duetten gedaan. Ik ben een grote fan van Sia, dus Sia is heeft Adel nooit met Willy sommen? Nee, dat is uh, <tie> Maar Adel kent misschien met Issa nog niet. <tie> nee, het is dat, die moet hij leren. De eerste keer. Blijf dan even bij ons, want we moeten het over brood hebben met jou na acht uur. En je wilt meedoen aan Eurosom? Luister even. Iets met een viool. Schijnt ook nogal te werken. Goedemorgen, het is zeven voor acht. Dit is Fairy Tale van Alexander Rebak. Debak heeft meegekozen trouwens. Dat zat in de vakjury. Toen Koes Ach, kijk. Kom aan, feestje. Ola la la la Heel Vlaanderen de handen in de lucht. En we gaan naar links. En we gaan naar rechts. En we draaien even rond ons as. Goedemorgen. Van Kaasboek heeft jou zien dansen, uh, Charlotte. Zei dat we rond onze as moesten draaien. Ik luister, hè. Het is gebeurd. Als vraag meteen... vraagt of je een put brengt, springt als ben je er toch niet achter. Hallo. Graaf, je die put sowieso voor die man. Goedemorgen, twee voor acht. Dankjewel, Jimmy Cliff. Hij is de telecomprovider voor iedereen die graag switcht. Zoals van party mode naar mindfulness. Switch nu naar Hey en krijg tot 20 gigabyte voor maar 15 euro. Word Hey op Heytelecom.be. Hey maakt gebruik van het Orange netwerk. Hela welkom thuis Charlie. Kom ik hier hier dikke vriend. Oei, mocht je, je precies een beetje verkouden? Charlie? Schatje, er is iets mis met de puppy. Dat is hier niet normaal. Belt een dierenhart. Laat je niet misleiden door broodfokkers. Help Gaia in de strijd tegen deze wanpraktijken en red waardevolle dierenlevens. Kijk op gaia.be. Gaia voice of the voiceless. Vind de vos? Ja, lemmes. Buiten smaakt u weten toch tien keer beter. Hè? Zeker. Geneten van een streepje zon? Oh, met een krok en een streepje ketchup. De vogelkezor aflaten. Terwijl je kippenbillige met curry eet. En geneten in het groen? Ja, van een fris laadje met mayonaise. En daarom moeten we die momenten met beide varken grijpen. Juist. Want elk moment om buiten te eten is een buitenkans. buitenkans! <laughs> de saus die van elk moment een buitenkans maakt. Dat is ze. De... de vos lemmes. Aan tafel. Eh, bakkerbolletje. Als je een bakker bent of je werkt in een bakkerij, er is iets aan de hand. En ik heb je toch even nodig op deze vrijdag. Goedemorgen. Elke dag voor twee: BRT Radio 2. Het is 8 uur hier. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Goedemorgen.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 Leert. Vroeger gebeurden die controles federaal. Via gesprekken moeten werkzoekenden aantonen dat ze genoeg moeite doen om werk te vinden en wie niet komt riskeert een sanctie, zegt Joke van Bommel van VDAB. Wel een definitieve schorsing, dat moet je al meerdere keren een zware overtreding begaan, zal ik maar zeggen. Dat gaat bijvoorbeeld over het niet ingaan op een uitnodiging bij VDAB, een afspraak, ook niet naar een aangetekend schrijver. Wanneer je dat de eerste keer niet doet, dan zal je tijdelijk een schorsing krijgen, doe je dat de tweede. Keer binnen een jaar niet, dan riskeer je een definitieve schorsing. De burgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, stopt volgend jaar met de nationale politiek. Dat schrijft krant van West-Vlaanderen. Nu zit Tommelijn voor Open VLD nog in het Vlaams parlement, maar bij de verkiezingen van volgend jaar wil hij voluit gaan voor het nieuw termijn als burgemeester. Het is tijd voor vernieuwing. Het is tijd om mij ook te concentreren volledig op mijn stad Oostende. En ik maak plaats voor nieuwe mensen in de nationale politiek voor de liberalen. Tommelijn zit al twintig jaar in het parlement. Hij was staatssecretaris in de Eerste Regering Michel. En in 2016 volgde hij Annemie Turtelboom op... als Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie. In het Weinigem Shoppingcenter in Antwerpen... was er gisteravond een grote oefening van het leger. Zestig para's deden mee met een twintigtal figuranten. En het scenario was geïnspireerd op de oorlog in Oekraïne. Huurlingen van het Russische leger... hebben zich zogezegd verstopt in winkelcentra en daar wil ook ons leger op voorbereid zijn, zegt commandant Jonas Willems. Het scenario in het Weinigem Shopping Center was het scenario dat er eigenlijk een vijandelijke logistieke centrum was opgericht in een van de ruimtes die in het Weinigem Shopping Center ter beschikking werden gesteld en die logistieke keten hebben we eigenlijk uitgeschakeld en ontmanteld. We zijn klaar om zowel in de bossen ingezet te worden als in stedelijke omgeving en om klaar te zijn moeten we af en toe dan een keer treinen ook.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 gaan naar mijn tante en we gaan uh, daar allemaal eten. Maar dat is ook extra speciaal, want je bent samen met andere moslims en je viert ook allemaal wel samen. Hi, Mubarak! Fijne suikerfeest! Sofian Kien, de voetballer van oud Heverlee-Leuven, die onlangs met zijn auto in de sporthal van het Luikse Flemal crashte, reed niet alleen te hard, hij had ook te veel gedronken. Dat heeft het parket van Luik gezegd. Kien reed 150 km per uur en had 1,6 promille in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 Maar nogmaals, tweede helft, 35, 40 minuten hebben hun toch doen, doen twijfelen. Ja, die tweede ringen echt uh, hingen in de lucht. Uh, je voelde het gewoon dat, dat dat kon en dan kan alles. Maar de uh, einde van de wedstrijden is het 1-4. En uh, ik denk dat wij uh, trots mogen zijn, fier mogen zijn op deze campagne. Toch even ballen vanavond, absoluut. En in de Conference League verloor AA Agent met 1-4 bij West Ham. Ik heb nog een kleine reactie binnen van uh, supporter. Alles oh, schop die bolletouw in de holle vent, mijn moederke Peter Schoen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Scherpenheuvel-Zichem zullen anonieme medewerkers van afvalmaatschappij OVAM... vanaf nu meteen gasboetes kunnen uitschrijven voor sluikstorten. Zo'n boete kan oplopen tot 350 euro. En commotie in Holsbeek, het bisdom... wil de oudste feestzaal van deelgemeente Kortrijk-Dutsel verkopen.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 Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ja, toch weer net iets meer dan 100 kilometer file. Mona van het verkeer, waar staan we stil? Op de E17 van Antwerpen naar Gent. Daar is de weg nu volledig versperd net voor de afrit Haastonk door een ongeval. En je staat daar inderdaad echt stil vanaf Kruibeke. Van Hasselt naar Gent rij je dus beter om via Brussel. Van Antwerpen naar Gent is dat via de E34. Richting Antwerpen aanschuiven tot 10 minuten vanaf Haastonk en vanaf Aardslaar. Richting Brussel 10 minuten bij vanaf Peuty, ook vanaf Jezus Eijk en in Halle op de E429... Op de E40 gaat het een kwartier trager vanaf Everberg. Want in sint stevens zijn nu twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel tragerijden tussen Strombeek en Vilvoorde. En op de E19 richting Breda is in meer de afrit versperd door een defect voertuig. Na meer dan 50 jaar neemt hij afscheid van het podium. Yeah, yeah, yeah. Elton John weekend. Wij zwaaien hem vanmiddag al uit oh, oh, oh. met zijn grootste hit.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 Het zou de laatste keer dat Elton John uit het Sportpaleis komt. Ja, ja, we zullen wel zien. Heeft dat al een paar keer gezegd. Maar kijk, je kaarten die win je dit weekend bij Radio 2. Dit is Terence Twin Derby. Dat was nog in de naam. Goedemorgen.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 Twin Darby, Dance Little Sister. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. 10 over 8, 21 april. Het is exact een maand geleden dat de lente begon. We treffen best stilstaan. En Je zou het nogthans niet zingen. Dat gevoel, dat gevoel. Dat kan allemaal nog komen, natuurlijk. Er is een flitsmarathon bezig. En het voetbal, we kunnen daar kort over zijn. Alleen schop die bolletto in de holle vent. Mijn moeder kan beter schoten. Het is jammer, maar ze hebben wel... Union, ik vind het jammer voor Union bijvoorbeeld. Anderlecht en Gent ook. Maar Union, die waren nu zo goed bezig. Ja, maar ja... ja, maar ja is, wat, wat wil je eraan doen? Ja, niks meer, niks meer. Gezellige ochtendje, ja, want we hebben een heerlijk muzikaal bezoek. Een jongens er van bij ons die Frankrijk aan het kapot maken is. Ja. Mentissa woont hier dus ook gewoon in Parijs. Zeg, um, kan er kan nog een vraagje binnen van Brigitte. Ja, Brigitte vraagt zich af... Zou Mentissa de raaf in de Maastinger kunnen zijn? Om oh, de te horen. Ja. Ah, wel, ze vraagt het. De, de waarheid, je moet oh, altijd waarheid? de waarheid vertellen. Ja, ik weet niet, Mastinger is toch zo'n beetje mysterieus en mocht dat zo niet. Nee, nee, nee. Het het niet. Ah, je doet alsof je het zo allemaal niet zo goed kent en zo. Oh. Ja, dat is goed. Nee, dat, dat is toch zo dat je, je mocht dat. Dus, allez, mensen moeten toch even wachten. En, en dan ja, wachten. dan tot, tot, tot Nee, nee, ik heb nog. Mastinger heb ik nog niet gedaan. Nee. nee. Niet dat ik nee. weet toch? Zou je het kijk weer, hè? nog niet. Nog niet. Goed. Altijd. Dat kan altijd ook. Uh, overal waar dat kan zingen, zing ik uh, met plezier. Dus Oké. <laughs> Als je wil zien wie Mentissa is, check even de app van Radio 2. Of kijk live bij ons op internet En net heeft ze zo goed gezongen. Uh, intussen heb je heel populair gemaakt. Maar je mag hier ook even onpopulair zijn, Mentissa. Mijn Jouw gedacht vanmorgen, zet maar luide, lieve mensen. Wat is jouw gedacht, Mentissa? Uh, ik vind uh, dat stokbrood toch wel veel beter in Frankrijk is. Oh. Als ik eerlijk moest zijn. Oké, okay. uh. leg eens uit. Ja, uh, ik, ben, ik, ik ben hier in België opgegroeid. Uh -huh. En ja, een jaar geleden heb ik daar voor het eerst stokbrood gegeten. En toen had ik toch wel het gevoel dat ik nog nooit stokbrood had gegeten. Oh, ja. dat, wat is ja. er zo anders? Ik, ik, ik weet, het is vooral uh, het, het binnenste zo. Het is heel krokant en het het business is zo, ja, de smaak is zo... Ja, daar zit zo wat meer finesse en meer smaak in. Is het ja. de smaak of is het zo de textuur? De textuur, beide. Beide. beide. Ja. Charlotte ja. ging daar net nog <laughs> verder, hè. het is niet alleen stokbrood. Croissants ook in Frankrijk, oh, ja. nog beter dan de ja, ja, ja, ja. Maar worden ze daar dan anders gemaakt dan ik Sowieso, ook? ik denk dat ze daar andere ingrediënten of zo in steken, dat het gewoon wat ja, beter maakt. Het beter, je durft het bijna niet te zeggen. Nee, nee, nee ik, wil geen, ik wil geen croissant haat of. Oh. Nee, want oh, terror krijg je voor alles, uh, Nee. Ja, je moet opletten. Maar gooi je toch even naar de bakkers als je aan het luisteren bent, lieve bakker, bakkerin. Okay. Hoe zit het eigenlijk hier met dat stokbrood? Waarom kunnen wij niet zo lekker stokbrood maken zoals in Frankrijk? Want ja, ik volg jou, hè? Dat is effectief. Misschien is het, ja, de zon schijnt daar iets meer, ik weet het niet. Ja, ik zat ook niet. De zon weten. schijnt daar iets meer. <laughs> beter stokbrood. Ja, maar het ben ik altijd denken... ja, ja, ja. ja. De reizen van vroeger, het zuiden van Frankrijk, dan ging je naar de plaatselijke boulanger en dan ging je dat stokbroodje halen s'morgens en dat je ze zetten waar je niks van snapte. En dan, ja, dat, dat, ik associeer dat met vakantie. Maar ik ben echt een Belgische uh, bakkersdochter, dus ik ga mij uit deze ah, discussie maar. zachtjes achteruit. Ja, en ik ben weg. Ja, lieve luisteraar, jouw reactie en vooral van de bakker, ik wil het wel eens weten. Hoe anders is dat? Maar samengevat, jouw gedachte van morgen, Mentissa is...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 Ja. Zeer goed, geef mij alles van bazaar. Mentissa is nog altijd bij ons. Uh, zeer, zeer straffe zangeres, ik kan niet genoeg zingen. Herbekijk het vandaag op onze Facebookpagina of in de app van Radio 2, wat ze vanmorgen gezongen heeft. Echte moeite. Maar je had ook een gedacht, Mentissa. Zeg nog eens, wat was jouw gedachte over stokbrood? Dat stokbrood beter is in Frankrijk. Dan zeer Frankrijk. veel mensen die erop reageren. Ja, Anne Vijverman is team Mentissa. Uh, croissants en baguettes zijn inderdaad veel beter in Frankrijk. En Eddie Cole, die maakt een vergelijk. Die zegt, mosselen zijn ook lekkerder aan zee. Eh, wil, maar hij wil natuurlijk zeggen, Christian zegt dat ook, het merendeels maakt beter als je op reis bent. Als je het zelf niet moet klaarmaken, is er ja, ook al een verschil. Zou ja. we het daarmee te maken hebben of zou het toch een andere, een andere samenstelling zijn? Ah, wel, euh, Pascal Leroy zegt bijvoorbeeld... Het lijkt wel alsof er meer boter zit in de Franse croissants. Maar ik vind wat Christel Kouwberg zegt toch ook een belangrijke. Ze zegt... Hey, ik heb ook in Frankrijk, of, of Duitsland, of Italië... O, ook al slechte croissants of stokbrood gegeten. De... Zit het niet vooral in de metier en liefde van de bakker? Zou ook wel kunnen. We gaan straks even bellen met een, met een echte bakker. Wat doe je er dan op op het stokbrood, Mentisse? Ik heb van alles kaas, ham... Ik kan dat zo met zo'n oh. potje, potje préparé zijn. Een potje préparé? <laughs> Een potje préparé is heel moeilijk te vinden in Parijs. Ik denk dat ze dat daar niet echt hebben. Uh, nee? Preparé geen... Amerika, dat is daar niet echt iets... Nee, nee dat, is echt niet, dat is echt iets dat moeilijk te vinden is. Kijk, niet alles is beter daar. Nee, hè? nee, nee, nee. ze nee, hebben dat daar niet. Hoe raar. Preparé, nee. Uh, Klinkt nog Frans, hè. Préparé. Ja, als je het zo uitspreekt wel, ah, nee, ja. ik prepare, oh. Repare, maar niet preparé in Frankrijk, in. Dat is nu nee. toch straf. Nee, nee, nee. Ja, nee, maar dan, dan pak zo zo'n zo potje en dan zo daarin doppen, zo, in plaats ah, van ja. op te smeren. Ja. Oh, vind ik zo geestig. Maar goed, wij Dat is eigenlijk préparé met een stokbrood. Dat is, ja. Ja, met brood. Ja. Hoe zit dat nu precies met dat stokbrood? En eh, wel, er is toch een verhaal. Dat hoor je over vijf minuten bij ons. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord... En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Morgen zijn er uiteraard opnieuw de Weekwatchers. Gustaf is de gast en er is live muziek van Mama's Jasje. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit het Enzorhuis in Oostende. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2. Ontdek de kracht van het Orange-netwerk. Ik ben Supermano en ik red mijn familie met mijn superwifi. wifi. Zoef, super download. Zo, super series in super kwaliteit. Super schat, maar nu heb ik mijn tablet nodig. Voor jouw grenzeloze verbeelding evolueert ons netwerk supersnel. Orange. In de berging, in de keuken... Zelfs in de living, ze liggen echt overal, die lege batterijen Maar nu gaan we tot de finish Breng ze dus snel naar een Bebadinzamelpunt. inzamelpunt Je vindt er altijd eentje in je buurt op bebad.be. bebad. Samen recycleren, beter voor de natuur en voor ons allemaal Campagne in samenwerking met de OVAM Olijfboombom. Olijfboombom. Hoort? Olijf Het promo Lidl. Olijf Olijf Irritant hè, maar Olijf ook interessant want tot en met dinsdag, twee olijfbomen Olijf. voor maar 24,99 euro. O, o, o. Lidl, voor iedereen die telt. En wat drinken we? Een zoals gewoonlijk? To nee, geef mij voor de verandering maar eens een stukje chimme. Allee, ga vlug de kaas snijden. Chime kaas wordt gemaakt met melk van 170 lokale boerderijen. Bovendien gaat een deel van de opbrengst naar sociale projecten. Dat is pas verandering. Trappistenkazen van Chimay, Smaakvol, zinvol, echt. Oh, en geef er mij toch maar een gime bij. Die maakt de smaak helemaal af. Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand. Goedemorgen. Morgen. Peter en Kim Radio 2.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 Never too far What about us?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 Pink. Ook geen slechte zangeres, hè, Mentissa? Pink. Ik ben een heel grote fan van Dat is echt stra, ja. Ook live, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Live overeind. Uh, goed, Mentissa bij ons. Zangeres die binnenkort de rest van de wereld gaat maken. Ze heeft een heel duidelijk gedacht. Stokbrood in Frankrijk is lekkerder. Luc Le Kino uit Wervik. Goedemorgen. Nou, Goedemorgen. Hoe ver ga jij voor je stokbrood? Elke zondag zo'n 6 kilometer, meestal met de fiets naar waar ik zit, achter mijn stokbroodje en die zijn heel lekker. Wat maken die anders dan de, dan de gewone? Oh, eh, ik zou zeggen krokanter, ze zijn groter ook. En ja, zachter, fijn, ja, kortom, veel beter. Er is een reden blijkbaar. We gaan het even vragen aan een echte bakker. Goedemorgen, Guillaume David. Hallo, iedereen. Goedemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen. Van bakkerij de inderdaad, koek in Oostende, ja, legt, legt ons eens uit. Inderdaad, ik, ik deel de mening van meneer. Ik vind dat Franse stokbroden beter zijn. En waarom vind ik dat juist? Um, stokbroden of bagten uit Frankrijk is sowieso vervaardigd uit de bloem, um, uit Frankrijk zonder additieven. Mm -hmm. Daarnaast werken ze ook op basis van decem. Dat zorgt ervoor. ...dat we een veel volle smaak krijgen... ...in de waten ...en ook een zachtere kruimstructuur. Teven mm -hmm. um, zijn gecombineerd dan... ...met een lange rijstijd... je ook meer aroma's... krokantere korst... Um, ...en uh, lange rijstijden zorgen ook voor... ...dat het product beter verteerbaar is... ...en ook dat er een hogere nutritionele haaltijd is in het product. Zeg, zeg maar, maar Guillaume, waarom doen wij dat dan niet in België... ...waarom doen de Belgische bakkers dat niet? Mm -hmm. um, dat wordt zeker al gedaan, uh, in België. Wij zelf in Bakkerije, Kok in Oostende, uh, werken ook al volgens die methode. Dat we uit Frankrijk hebben gehaald en geleerd door de vakmensen daar. Mm. Dus dat wordt zeker al toegepast hier in België. Maar we zitten natuurlijk met een cultuurverschil. Frankrijk uh, is, is meer een land van, uh, van de stokbrood, terwijl dat we hier in België uh, enorm veel pistolets eten. Mm. Uh, en is dat, ja, het is een andere broodcultuur. Ja, man, uh, Kim, we zijn net bezig. Naar bakkerij wordt ook. Pistolets verkocht, durf je zeggen hoeveel je er verkoopt op zondag? Jawel, maar mensen gaan nu denken, ah ja, maar dat is een bakkerij in een supermarkt, maar wij zijn eigenlijk ontstaan vanuit een warme bakkerij en zijn ja. dat nog steeds. Dus eigenlijk zijn wij een warme bakkerij in een supermarkt, waar echt nog wordt gekneed en artisanaal alles wordt gemaakt. En op zondag uh, verkopen wij, ja, bijna 6.000 pistolets. Dat is echt niet normaal. Wauw. Ja. Soort, uh, ja, wij ja. zijn er een beetje voor gekend. Ik vind heel en die heb ik dus uh, twintig jaar lang elke zondag meegegeven met mensen met glimlach. Zalig. Helemaal goed, zeg. Ja. Zeg, dank je wel, Guillaume, voor de uitleg. We zijn weer wat bijgeleerd, zie. Daarom smaken ze dus beter in uh, Frankrijk, Mentissa. Nee, nu weet ik het. het is... uh, bedankt, Guillaume. Het zit dus niet tussen de oren. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Geniet nog even mee straks op onze Facebookpagina, onze app van Radio 2. Dankjewel, Mentissa. Dankjewel. Bye.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 inside but you don't see too many faces Coming in out of the rain they hear the jazz go down Competition in other places But the horns, they blow in that sound Way on down south We're on down south London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Money strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. It's guitar is all he can't afford When he gets up under the lights To play his play And Harry doesn't mind If he doesn't Friday night With the Sultans With the Sultans of swing Sultans of swing van Diet straits Het is exact half negen Charlotte Krul met het 14 nieuws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 Volgend jaar wil hij voluit gaan voor een nieuwe termijn als burgemeester. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Dirk Vlaaien. In Scherpenheuvel-Zichem kan je vanaf nu een flinke boete krijgen... wanneer je betrapt wordt op sluikstorten. Medewerkers van de openbare afvalmaatschappij OVAM... zullen er anoniem gasboetes uitschrijven en die kunnen oplopen... tot zo'n 350 euro. Wie niet horen wil, moet voelen, vindt schepen van omgeving Nico Bergmans. Ik heb geen... ...enkel medelijden met mensen die vuil in de natuur gooien. Het zal dan een duur blikje worden als je dat weggooit. Het zijn inderdaad geen mensen in uniform nu. Het is echt de bedoeling dat ze uh, eruit zien als gewoon wandelaars... ...en mensen kunnen zich later dan wel identificeren... ...maar ze gaan niet in uniform rondgaan. Het gaat niet een soort boswachter zijn. Uh, het zijn echt een beetje anonieme uh, vasthouders. Het zijn mensen die daarvoor uh, opgeleid worden. Het parket van Brussel heeft te weinig magistraten en heeft daarom beslist om niet langer alle strafbare feiten te vervolgen. Dat schrijft La Libre Belgique en is bevestigd aan onze redactie. Zo gaat het parket minder inzetten op het vervolgen van diefstallen zonder geweld. Via een mededeling zijn de verschillende korpschefs van de politie in Brussel op de hoogte gebracht.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 Ook zou hij meer dan 140 km per uur hebben gereden, terwijl hij maar 90 mocht. Bij het ongeval raakte enkel Keïne gewond. Hij liep verschillende breuken op. Bij voetbalclub Oud Heverlee is hij voor onbepaalde tijd geschorst. In kortrijk Dutsel wil het bisdom de parochiezaal verkopen. De zaal is de oudste feestzaal van de deelgemeente van Holsbeek en is eigendom van het bisdom. Dat wil nu van de zaal af, omdat die te weinig opbrengt. Maar daar komt protest op. Volgens oppositiepartij Holsbeek Beweegt maken negen verenigingen gebruik van de zaal en is het noodzakelijk dat de zaal behouden blijft. Achiel Klaas van Holsbeek Beweegt. Wij vinden dat dat moet blijven om de eenvoudige reden dat dat. Uh een zaal is de oudste zaal van onze gemeente, met podium, met alle mogelijkheden om optredens te doen. Wij vragen dat de gemeente zou initiatief nemen, ofwel om zelf de zaal aan te kopen, ofwel contact te nemen met de BITOM en te zorgen dat daar naar een andere overeenkomst kan gewerkt worden. En dan nog het weer. Eerst wat opklaringen na de middag. Meer wolken en tegen de avond kan er plaatselijk een bui vallen. En die buien kunnen intens zijn. Het wordt wel zacht vandaag met maximaal tot 17 graden. Morgen begint nog droog, maar later gaat het regenen. Ook bij zo'n 17 graden. Zondag wordt dan weer frisser met regen en nog zo'n 14 graden. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel vind je de hele dag terug... in de app van 14 News. Vrijdagochtend, als je dan in de file staat, dan hoor je het van Mona. Vertel eens. Ja, je kan lang in de file staan op de E17 van Antwerpen naar Gent, want de weg is daar volledig versperd, net voor de afrit Haastonk. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Je staat al stil vanaf Zwijndrecht en vergeet zeker geen reddingstrook te vormen, dat is heel belangrijk. Van Hasselt naar Gent rijdt dus best om via Brussel, van Antwerpen naar Gent via de E34. Wie naar Antwerpen wil, die schuift een kwartier aan op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke, ook ook daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En 10 minuten bij op de A12 vanaf Aardslaar. Richting Brussel 35 minuten extra bijrekenen op de E40 vanaf Everberg. In Sint-Stevens-Wolue zijn nu twee rijstrook dicht door een ongeval. En 10 minuten aanschuiven op de E429 in Halle. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring is in Sint-Stevens-Wolue de middenrijstrook dicht door een defect voertuig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 Zus en zus, een leenbakker.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 Jouw goedemorgen telt voor twee. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. <tie> <tie> Prince. sir. Die, <tie> your head to time, your... Lobie, schat? Kiss. Het is al zeven jaar geleden dat hij overleed, Prince. Man. Oh, man. Wat wow, een goeie song. Kiss. We ja, er weer veel over eten bij ons vanmorgen. Dat is goed, hè? Ja, we hadden het over stokbrood. En nu moeten we het over asperges hebben. Want Margot van de regio. Ja, die zit in de asperges in Oost-Vlaanderen in Bassevelden. Kunnen ze nu pas de asperges steken? Kijk en luister mee in de app van Radio 2 of gewoon laag bij ons op één, want ze staat op het veld. Margot, er staat iemand naast jou. Vertel. Ja! Ja, ik sta tussen de aspergebedden en naast Els, die heeft een winkel in Bassevelde van groente en fruit. Die telen hier asperges en toen ik op jullie opritree, Els, zag ik een groot krijtbord staan met de boodschap, ze zijn er. Ja, eindelijk, we zijn nu toch een week of drie later dan vorig jaar, komt door de koude, ja, we hebben de koude periode. En een asperge heeft warmte nodig voor te groeien. Ja, en het weer heb je natuurlijk niet in de hand, hè? Nee. Dus je weet wel wanneer het aspergeseizoen eindigt. Dat is 24 juni, dag van Sint-Jan. Maar wanneer dat begint, weet je eigenlijk niet. Dat is, een, ja, dat af, dat is afhankelijk van het weer. En die Sint-Jan, heeft hij het speciaal gedaan ofzo? Of dat is puur toeval dat het aspergeseizoen dan stopt? Dat is dan een van de langste dagen. En dan is het officiële stopdag van aspergeoogst voor genoeg. Um, Um, groeidagen te hebben tegen het volgende seizoen. Okay. Ja. Uh, jullie zijn hier nu op dit moment, wie meekijkt via de Radio 2-app en via 1, die kan dat ook zien. Ze zijn hier de asperges aan het steken in Limburg. Is dat een paar weken geleden al gebeurd? Hoe komt dat dan? Ja, dat klopt. Dat is uh, geografisch te, te zien. Uh, de Limburg ligt iets hoger en van zodra dat er dan zonnestralen of warmte is... Ja, de asperge schiet wakker en ze begint te groeien. Ja, ze te groeien. We zien er hier en daar ook een paar de kop uitsteken. Ze worden hier op dit moment kraakvers uit de, uit de, uit de aspergebergen gehaald. en je, Dan zingen ze de asperges, ja. dat heb je mij net verteld. Kunnen we dat even laten horen, een klein ja. aspergeconcert? We gaan het proberen. Ja, dat is echt het geluid van een kraakverse asperge. Ja. Hè? Dat is asperge die zingt en dat is het bewijs van... Super verse asperge. Ja, en hoe gaan de, uh, de asperges van 2023 de geschiedenisboeken ingaan? Want ze zien er wel ja, slank uit. Deze zijn nu niet super dik dat we vast hebben, maar wat is uw indruk over het algemeen? Dat het goed komt. Het komt goed? Het komt goed, maar later dan anders. Maar uh, de asperges zijn er, dus we zijn begonnen. We zijn begonnen. En uh, Els, nog één ding. Hoe eet, ja. jij, hoe eet jij jouw asperges het liefst? Met een eitje. Ja, met een eitje. Ik ook. Ja, gemakkelijk en lekker. Lekker. En kijk, en ze zijn er. Dus eet ze. Het seizoen is begonnen. En uh, je hebt nog 8, 24 juni. Dus profiteer er maar zelf van. Want het is de moment. Mm. Zingen de asperges. Ik vind het helemaal feestelijk. Dus je kan de beelden zo meteen bij ons op onze Instagram bekijken. Het Goeiemorgenmorgen. Met een eitje. Jij? Uh, met puree en zalm ook. En de kopjes zijn het lekkerst. Hè? Dat is waar. Die zijn het zachtst. Juist, ja. En van de, de schillen van de asperges... kun je, kun je lekkere soep koken ook. Mmm Ja zwaar, ja, hè? Ja, ja. En als je niet weet, van, hoe schil ik die dingen nu makkelijkst? Jeroen Meus van uh, dagelijkse Kost, die heeft daar een soort ja, instructiefilmpje. Staat bij dagelijkskost.be, moet je maar even kijken. Super handig. En nu gaan we dansen zien. Want we moeten nog naar Eclo. Dat hebben ze in Eclo. Daar hebben ze 50 euro gevonden. een But now we're sitting in this empty room and You're pushing me aside Maybe if we'd have come to some agreement A conversation, deeper meaning But now it's like you're leaving me for dirt We're finally out of time When you say Both of us have to learn You're the only one Someone to wipe away the stain Under the rain En er ligt een oceaan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 In de sfeer te blijven, stokbrood voor morgen vroeg zou goed geweest zijn. Onverwoestbaar, die song Bart Peters, dankjewel. Goedemorgen, morgen. Zou jij het houden? Wat? <laughs> Dan denkt er vanaf wat? Hey, ja, ik weet het, lieve luisteraar, denk even mee. Wat zou je doen als je 50 euro vindt op de grond? Wat zou jij doen? Uh, als het op de grond ligt, ik zou het gewoon houden. Ja. Ik heb het al gehad, geld ah, Maar ik vind dat er vanaf hangt, als ik dat zo vind in een winkel of zo, dan geef ik dat daar af. Want dan denk je als iemand het dan komt vragen. Dat is klagen, toch iets anders, ja. Maar zo echt op straat, ja... Als het nu een portefeuille is, vind ik het nog anders. Want dan kan je de eigenaar achterhalen. Maar ja. zo los 50 euro, dat is een meevallerke. Er is een goed verhaal dat al een tijdje bezig is in Eeklo. Daar wonen er zeer eerlijke mensen. Dit wil je horen. Zet hem een beetje luider Charlotte, van het nieuws. Wat is er gebeurd daar? Het is geen grap. Het is wel op 1 april gebeurd. Maar er is in Eeklo een briefje van 50 euro gevonden... op de parking van een supermarkt. Um, iemand heeft die 50 euro naar de politie gebracht. De politie is op zoek gegaan naar de eigenaar. En... Twaalf mensen hebben zich gemeld. Ja, kijk! Twaalf <lacht> mensen dachten. Hela, ik ben daar iets kwijtgeraakt. Gaan ik ga een keer proberen. Maar dus waren er elf mensen aan het liggen. Maar ze hebben het dus. Het oh, was maar een briefje. Ze hebben het gevonden. Het is onwaarschijnlijk. Emelien Martens van de politiezone Meetjesland Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen daar. Ze hebben dus de eigenaar gevonden. 50 euro teruggekregen. Hoe kun je dan nu bewijzen dat dat jouw 50 euro is? Hoe is dat gegaan? Um, well, dus we wisten, wij, de politie, samen met de vinder natuurlijk, uh, wanneer dat briefje gevonden was op de parking van de kooruit. Mm -hmm. En, heel belangrijk, dat hebben we zelf niet gedeeld op onze Facebookpagina, ah, ja. um, Omdat we wisten van, kijk, een briefje van 50 euro, daar staat geen naam op. Um, er gaan veel mensen zich melden. Dus um, we hebben dat heel bewust achtergehouden. En op die manier konden we onze selectie maken en er was maar één persoon die effectief op dat moment kon zeggen waar dat hij dat verdoren was op de parking, um, dus op die manier hebben we de eigenaar kunnen achterhalen. En wat doe je dan met die elf andere stouterikken die ook gemaild hebben, krijgen die dan 50 euro boete of, of wat doen jullie daarmee? Nee, nee, nee, we hebben daar niets mee gedaan. Je kan toch terug mailen? Nee, het is niet waar. Alleen je mailt toch iets terug. Hé, hey, niet geschoten is uh, zeker niet geraakt. Hè? Dus ja, ik snap het wel uiteraard. Maar goed, kijk, om uh, maar te zeggen... Emily Martens, daar in Ekelo van de politie uh, goed bezig geweest. Ah, laten we dat niet vergeten. Ah, maai straf. Ja. ja, wat ging die het mens... Het was 50 euro die gevonden is. Maar he, is ja. Zo. ja, heeft die mensen ook gezegd wat hij ging doen met dat geld? <lacht> nee, dat heeft hij niet gezegd. <lacht> hij heeft ons wel bedankt om, uh, om zijn 50 euro terug te bezorgen, maar... Uh, met een pralinetje? Een bloemetje? Uh -huh. <laughs> nee, nee, geen, uh, geen cadeaus. En dat hoeft ook niet. Uh, nee. We mogen die ook niet aannemen. Maar, uh, een dikke pluim voor die de flikken van, van Eeklo. Die is dat. Emily ja. Martens van de politie van Eeklo. en het Meetjesland bij uitbreiding. Dank je wel. Graag gedaan. Eind goed, al goed. Ja, hè, dus kijk, als je geld vindt, en zeker op zo'n specifieke plaats, je mm -hmm. mag het gerust naar de politie brengen, want iemand anders is verloren. Pak die stofzuiger vast. Dit is Queen, I want to break free. Goedemorgen. Net nog een bericht binnen voor de fans van Rob Denijs. Misschien uh, toch even luisteren. Wat is er aan de hand, Charlotte? Hij zou uh, opgenomen zijn in het ziekenhuis. Het management heeft dat uh, vandaag gemeld aan het Nederlandse nieuwsagentschap ANP. Ze zeggen niet wat er precies uh, mis is, maar hij moest wel met een ambulance thuis opgehaald worden. En hij wordt vandaag onderzocht. Uh, meer details over zijn toestand worden uh, op dit moment niet meegegeven. Maar uh, ja, Rob Denijs is uh, 80 jaar ondertussen. Ja, alles uh, vrtennews.de. We volgen het op zometeen. De inspecteur op vrijdag vanaf 9 uur. Veel plezier ermee. VRT Radio 2 Elke dag telt voor 2 You don't know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 In Zaventem, James Ensor, visionair schilder van maskers en geraamtes, reist met zijn kunst de hele wereld rond. Maar zelf bleef hij bijna zijn hele leven in Oostende wonen. Kom thuis bij de meester. Neem je hoed af, hang je jas aan de kapstok en bezoek het vernieuwde Ensorhuis in Oostende, de stad van Ensor. Een persoonlijke ontmoeting met de man achter het masker. Tickets en info... Op Ensorstad.be. Van Kalster wel las er nog een zalige regendus erbij. Ja, maar... En ja, van die zwarte designkranen, schat. Zeg, jij weet niet wat dat kost zeker? Jawel, de 11. Hoe dat de 11. Dat je bij Van Kalster kreeg de nu 50% korting op alle sanitair. Oh, voor mij dan nog een handdoek droog. Ja, en een chic hè. Ja, en zo'n... Van Kalster nieuw lenteactie met tijdelijk 50% korting op al je sanitair bij aankoop van een badkamerrenovatie Bezoek ons in Boortmeerbeek, Hasselt of Geel Kijk op van Radio 2 stelt voor Calendar Girls Het bijzondere verhaal van een hechte vriendinnengroep die te maken krijgt met leukemie Om iets te kunnen betekenen voor deze verschrikkelijke ziekte besluiten de dames om een nachtkalender te ontwerpen Woehoe! Calendar Girls, het waargebeurde verhaal over angst te overwinnen met pure vriendschap en vrouwelijke kracht. Een feel-good voorstelling met een lach en een traan de Dames tot en met 14 mei in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2. Lentekriebels doen inspireren. Veranda's Jansens. Daarom zet Veranda's Jansens de deuren van haar showroom in Lier open tijdens de Woondroomdagen. De perfecte gelegenheid om samen met onze experten uw woondromen te realiseren in een ongedwongen sfeer. Kom langs in Lier of neem een kijkje op veranda-jansens.com. We randen Waar interieur en exterieur samen smelten. Wij weten echt alles van keukens: krando.